Hallo Hoi, en mijn naam is John Pier. En misschien dat er nog meer mensen binnenwaaien Maar uh, ja, dat, uh, dat zien we dan wel weer Ja, goed, ja jongens uh, dan, uh, Laten we eerst even stilstaan bij een overlijden In dit geval is het in Cuba gebeurd En het gaat om uh, Fidel Castro Uiteindelijk is hij dood. Nou ja zeg. <laughs> nou ja. ja, het verbaas me, dat dat soort mensen zo lang leven. Ja. Eh, ja, de enige die uh, gebruik kon maken van die goede gezondheidszorg in Cuba. Uh, <laughs> <Ja>, waarschijnlijk ja. Hij <laughs> kreeg waarschijnlijk ook steeds nieuwe orgaandonaties van uh, allerlei uh, volgelingen. <laughs> dus ja, Onderdanen. Hoeveel harten heeft hij al gehad? <laughs> ja. Het model is natuurlijk van uh, die Michael Moore... Uh... Uh, films, eh uh, dat was natuurlijk zijn privézijde hè. Ja. <laughs> Zullen we even proosten gewoon. Waarom? Waarom zou je proosten op een overlijden van iemand? Het was een tijd om te gaan. denk, ja, denk ik Ruimschat. Het was tijd om te gaan, ja. Maar hij had, hij had denk ik geen macht meer hij had aan zijn broer overgedragen, natuurlijk, de macht. Maar ja, het is wel een hele trieste vent geweest, die, eh. en het, ik, het blijft verbazingwekkend hoe de, ja, de linkse mensen hiermee omgaan, hè. Die prijzen hem dan heel erg de hemel in. Ik zag bijvoorbeeld, die presidentskandidaat in de VS, die Jill Stein, die zei dan, oh, het is zo'n geweldig man. Maar het is wel iemand die een dictatuur runde en geen oppositie toestond. Terwijl zij dan gaat, de uh, verkiezingsuitslag aanvechten, hè er zit een totale disconnect tussen ja, wat ze van zo iemand verwachten waar hij mee kan wegkomen en wat ze dan zelf zouden voorstaan ofzo Wel, misschien ook niet, misschien staan ze zelf ook gewoon een eenpartij systeem voor ja, hij heeft klopt. ook een hele hoop homo's vervolgd bijvoorbeeld, dat is ook uh, zoiets en dat, tegelijkertijd, en al die linksen die daar allemaal mee weglopen met Castro, die, die zijn dan heel erg van, ja Trump die gaat de homo's uh, vervolgen, dat klopt gewoon allemaal niet met elkaar nee, kijk, dat klopt hè? en dat hij uh, mensen heeft vermoord, dat is ook niet net. Ja. Nou, nee, ja, ja, ja, ja. stout. stout. was het. Stout. Ja, ja, ja. Nee, maar goed. 500 man die die persoonlijk ja. heeft laten executeren. Nee, maar goed. Kijk, um, als, als het dan gaat over uh, het, het doden, dan uh, denk ik dat het kapitalistisch systeem niet onschuldig is. En, en, en kapitalisme is uh, wel een soort regel van uh, never kill your customer, uh. Tenzij ja, zijn je natuurlijk een euthanasiebedrijf, Rund. Maar... Ja, ja, dus... Nee, ik kan me gewoon een beetje irriteren aan... aan, zeg maar, dat... Uh, gewoon het overlijden van iemand... dat dat weer wordt gepolitiseerd. ...en tot een propagandamoment wordt gemaakt. Terwijl die man is gewoon dood. Is gewoon klaar. Einde bericht. Ja, ja, om... ja maar het is een publieke figuur. Zeg je dat nou eenmaal? Ik bedoel uh, ook elf stemmen wordt om de vijf jaar de dag, tien jaar Zo dus, uh, Wel, ja. maar kijk. Het, het is ook gewoon complete waanzin om gewoon nog net te doen. Alsof het socialisme hoogtijd viert in Nederland. Nou... Nee, dat zou ik wel willen zeggen. Ik, ik, ik heb net een aandeel gekocht in een bedrijf in dat de che Guevara tissues drukt. Omdat het zo winstgevend is. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> <laughs> Patent op die afbeelding gekocht. <laughs> ik, voorlopig ben ik nog even binnen. <laughs> ja, dus, dat, dat is het socialisme. Zo erg is het socialisme. Wanneer was nou de laatste uh, rode kabinet dan? Mm, ja. En we nu toch? Nee. Ja, ik weet niet. Weet je niet? Rutte. Uh... Rutte is socialist. Ja, eigenlijk wel. Ze zijn he. al, ik allemaal wel socialisten, jammer. Maar... Ja. <laughs> ja. ja. Nou, dat is so. een mooiheid. Ze zijn allemaal socialisten. Maar Marx Rutte. <laughs> Marx Rutte. Ja. Dat is goed. Prima. Oké, oké, oké. Hij heeft nog geen 90% belasting. Nee. Maar als je kijkt naar Bernie Sanders, dat is heel erg populair. En dat, die noemt zichzelf ook gewoon socialist, zeg maar. Marx Mark Rutte, die noemt zichzelf dan liberaal. Maar hij ja. is dat natuurlijk absoluut niet. Nee, maar uh, dus ja, dus maar, neem, ga je van het eigen labeltje uit? Of, of nou, van, ja, ja, dat snap ik. Maar weet je, misschien hè, komt het, zowel het socialisme als het kapitalisme uit dezelfde koker. Dat zijn het gewoon, eh, in beide gevallen sociale experimenten. En ik vraag me af of je dan... ...in een bepaalde kamp... Uh, ...moet gaan zitten. Of dat je gewoon denkt van laat maar. Nou, dan ga ik liever in een kapitalisme kamp zitten. Dan heb ik hier wel een betere iPhone. Ja, ik vind het ook wel een beetje als twee smaakjes. Van een beetje hetzelfde systeem, dat wel. En... Ja, ze doen wel alsof het allebei verschillend is, maar... Ja, maar het is wel ja. zo dat in, ze leven van 1 dollar per dag in Cuba. En uh, het is echt, in die communistische, echt communistische landen, en Venezuela en zo, dat zijn toch wel hele beroerde, dat is een wereld van verschil in, in welvaart en ook wel in mogelijkheden om je mening te uiten, vergeleken bij ja, wat wij hebben. En dat, is, dat is nog wel, wel heel verschil tussen. Maar kijk, de reden waarom mensen met hartstocht het uh, socialisme uh, verdedigen, dat is vast... Niet, ...omdat het een slecht kapitalistisch systeem is. De reden waarom ze het verdedigen heeft waarschijnlijk met iets anders te maken, toch? De reden waarom ze het verdedigen heeft gewoon te maken met waar socialisme voor staat. Kijk, dat de praktijk tegenvalt, ja, dat is weer een ander verhaal. Maar op zich waar het voor staat en ook wat voor dingen het wel heeft bereikt, daar vallen ook wel... En ja, een applausjes voor te geven soms. Oh, ja, nee, maar ten koste ik, van wat. Ik bedoel, op. <laughs> Mensen ah, leven dus continu in bittere... Dat gaat uit in bittere armoede. Alleen maar voor die ene gratis school, weet je wel. Terwijl je, hier kan je op internet, door het kapitalisme is ontstaan... kan je gewoon gratis alles uh, uh, van de Wikipedia halen. Nog meer kennis dan, dan je überhaupt in zo'n Cubaanse school kan krijgen. Nee. Plus als je naar de 20e eeuw kijkt en er zijn 260 miljoen mensen vermoord. Dat is toch gewoon grotendeels gebeurd in ja, socialistische regimes. Ja, maar dan, ik denk dat het uh, sowieso niet zo zwart-wit is. Ik uh, Zeg maar wat er in de wereld uh, gebeurt, dat dicht ik eerder toe aan, aan, aan wat bankiers willen dan wat politieke partijen willen. Dus... Uh, ja, ik, ik neem dat zeg maar van welke kleur het uh, gebeurt neem ik met een korreltje zout dus wat er wat staal in deed, dat kwam door bankiers tuurlijk, nee dat, kwam, nee dat is niet zo maar dat kwam door zo'n paranoia. Maar, ja maar oh. ja, Pol Pot heb je ook gehad en Kim Jong-un en uh, Il en uh, Mao ja, die werden er ook allemaal niet door bankiers gedreven jawel het zijn allemaal machtswellustelingen die, die gewoon heel goed mensen kunnen manipuleren en het, voor de rest kan ze niet verrotten uh, ja, inderdaad, mensen die gaan voor een bepaald ideaal. Dat klinkt leuk, iedereen gelijk. En uh, ja, ja om, uh, om, om jullie allemaal gelijk te maken, moet ik de macht hebben over jullie. Moeten wij ongelijk zijn. Ja, en dan uh, trappen ze daarin en dan is het gebeurd. Hè? Ja, nee, dat is dan ook het, uh, het mankement. Maar... Uiteindelijk denk ik, wat je zou willen, is mensen wel bereiken met wat je erover zou willen zeggen. En dat, ik denk niet dat je dat bereikt door uh, hun helden af te vallen of weet ik veel wat. Ik bedoel, hè, dus je kunt gewoon, je kunt best wel kritisch zijn. Maar eh, bijvoorbeeld om nou te gaan juichen dat er een socialist dood is, dat vind ik dan weer niks. Of net doen alsof alleen maar socialisten eh, mensen doodmaken, vind ik ook niks, weet je. Het, het, het, de, maar mogen die het, mensen in Cuba bijvoorbeeld zelf wel juichen als hij dood is? Of? Tuurlijk wel. Dat mag wel, maar wij mogen niet juichen. Zo. Nou, maar dat is ook een verschil, want zij hebben er last van. Ik denk dat als ze in, in Cuba gaan staan te juichen dat hij dood is, dat ze meteen ook weer uh, een paard kamp in mogen. <laughs> Maar Miami kunnen ze wel juichen, hè? Dus, uh... Ik hoorde vandaag voorzichtig. Uh, de, en ja, dat is natuurlijk niet... Dat was wel binnen huis, zeg maar, maar een interview daar met mensen. Maar die waren wel uh, heel blij dat... Uh, die hoopten op verandering, zeg maar. Nee, dat uh, valt nog hard te bezien, want er is nog een broer ook die... Uh... Uh die is dan niet weg. En, ja, en ze werden natuurlijk niet bij naam en uh, toenaam genoemd, maar ja, ja. ik kan begrijpen dat je wel blij bent daar. Ja, maar het, uh, ja, het is wel in, in diverse. Het maakt natuurlijk niet uit als er één poppetje weg is of zo. Uh, net zoals als Kim Jong Ilza overlijden of oen, dan dan komt er weer een ander poppetje. En, uh, ja, elk poppetje maakt weer plaats voor de volgende, want zolang je slaven hebt, die uh, het idee hebben dat ze gehoorzaam moeten zijn en dat ze hun, uh, hun oren moeten laten hangen naar, eigenlijk dat ze, dat ze niet goed zijn en dat ze verbeterd moeten worden door een heerser, ja, dan komt er gewoon altijd gegarandeerd een heerser die ze uitbuit. En, ja. Ja, dat denk ik, wat dat betreft denk ik ook, van, als, als Hitler bijvoorbeeld niet geweest was, ...wordt heel soms heel overgedaan van, nou ja, als je Hitler had kunnen afschieten in 1939 had zoveel ellende voorkomen, maar dat is natuurlijk niet zo. Als je als dus die mensen naar die, nou die pruisjes zolers gaan en die als hoogste value hebben als ze er afkomen gehoorzaam zijn... Ja, ...dan krijg je natuurlijk iemand die dat uit gaat buiten. En het maakt niet uit wie dat dan verder is. Ja, de een is misschien iets beter in dan de ander en voert het misschien iets verder door. Maar dat, uh, in, nee. in die zin maakt één persoon niks uit. Nee. Nee, nee, maar goed, weet je, maar dat is ook een verschil. Kijk, als je in Cuba woont en dan heb je er gewoon last van... En dan zit je ook gewoon in die strijd, weet je van uh, socialisme sucks. Hm. Maar waarom zou je in Nederland juichen over een dode Kim Jong-il of een dode, uh, hoe heet die, uh, in Venezuela? Chavez. Chavez, ja, ja. En, uh, en nu dan Fidel Castro. Daar hebben we in principe gewoon geen fuck mee te maken gehad. Waarom zou je doen alsof je net zo leidt als Cubanen of Venezuelanen of weet ik wat? Maar nou, het is wel nou, sneu dat de Cubanen dan niet kunnen juichen omdat ze opgesloten worden. En wij kunnen niet juichen omdat het, uh, dat mag voor jou niet. <laughs> Ja, laat dat gewoon duidelijk zijn. Het mag voor mij niet. Het is gewoon, ik snap het gewoon. snap je. Ik bedoel, ik kan echt wel zien dat socialisme niet werkt. Maar dan zou ik nog steeds niet gaan juichen om dingen of, of in die propaganda meegaan of weet ik veel wat. Echt niet. En, nou, en ik, ik, weet je waarom het denk ik vooral gebeurt? Ja. dat komt, het is denk ik niet zozeer als een hele slechte vent is en die overlijdt, dan zou ik ook niet ook, ook er geen aandacht voor de rest aan bescheden, denk ik van nou ja, fijn dat hij weg is, maar ja, maakt voor de rest ook niet zoveel uit maar er zijn zoveel van onze linkse medemensen die hem op handen dragen die zeggen, nou, een geweldige vent en een revolutionair en uh, wat een held, en ja, en, en dan schiet het bij mij, dan gaat het mij betreffen, zeg maar. Want dan denk ik, dat zijn politici die wel over mij macht krijgen ook. En die willen kennelijk ook zoiets uh, hier. En uh, dan heb ik wel het neiging om er tegenin te gaan van, oké, okay, uh, hier zijn een paar links van al de vreselijke dingen die hij gedaan heeft. Want uiteindelijk, als niemand ziet dat dat een vreselijke vent is, en de politici zeggen hier ook allemaal van, uh, het is zo'n uh, zo ideale revolutionaire held die opstond uh, tegen het empire. Ja, dan, dan krijg je het, dan sta je er ook open voor dat, dat wij dat ook krijgen. Moet wel iemand wat zeggen daarvan. Dat, ja, je moet wel af en toe eventjes, uh, iemand voor zijn kop stoten van, hé, hey, uh, hallo, dit heeft je ook gedaan. Ja, we hebben nog een hele lange weg te gaan als het gaat om van wat is überhaupt de politieke werkelijkheid. Want, uh, hè? Het is niet zo van, uh, dat wij in een geweldige staat leven of zo. Nee, nee, dat, dat, dat ik wel. En ik denk niet dat het, eh, dat het iets met socialisme te maken heeft, want socialisme voelt al lang niet meer de boventoon hier in Nederland. Volgens mij is ja, dat is maar net hoe je het bekijkt nu. Maar ja, dat is net zoiets als, je kan zeggen dat slavernij is afgeschaft, uh, maar je kan ook zeggen dat slavernij is uitgebreid. En dat is een beetje met ja. socialisme denk ik ook zo. Je kan zeggen, nou, socialisten, die hebben na de Koude Oorlog hebben ze verloren eigenlijk, of het communisme heeft ondergedaan. Maar ja, al die dingen die zijn gewoon onder een andere naam, zijn ze gewoon uh, uh, veel bijder verbreid ge geraakt, denk ik. De verzorgingstaat wordt afgebroken, ja. We hebben hoeveel jaar Balkenende gehad en nu Rutte. Waar zit het fucking socialisme dan in? Nou ja, we hebben misschien een socialisme light. Het dus moet vergelijken met wat je in Cuba hebt... ...hebben we een soort socialisme light hier. Nee, maar de, de verzorgingsstraat wordt afgebroken. Dat is, uh, dat is onzin. Ook als je kijkt naar de VS. Het aantal mensen op voedselbonnen is enorm toegenomen. Uh, ja, ze, ze zeggen altijd dat ze aan het bezuinigen zijn... ...maar dat is dat gelul over austerity ook altijd. Maar dat is, dat is allemaal voor de bühne natuurlijk... Uh. Ja, maar, als je, maar als je gewoon kijkt naar de getallen, dan, dan neemt het alleen maar toe. De ja, staat maar... wordt alleen maar machtiger, er is alleen maar meer regulering. Er zijn ja. meer mensen. In Amerika zitten nou 100 miljoen mensen niet in de labor force. Oké, okay, maar hè, dan hou je Nederland en Verenigde Staten door, de waar. Hè, want, ja, het loopt er allemaal een beetje met elkaar mee, ja. Nederland de getallen niet zo, maar ik neem aan dat het hier ook allemaal... Uh... Want het aantal ja, ik die... geloof dat uh, Nederland 70 miljard uitgeeft aan de verzorgingsstaat en 70 miljard aan ziekenhuizen. Zegt, 70 ja. miljard aan uitkeringen, 70 miljard aan ziekenhuizen en zo. En, uh... Mm. Ook wel aardig wat. Ja. Het is wel aardig wat, maar het is zeker niet meer geworden of zo. Nou ja, van ja, uh, 75 naar 70 ja, jaar. ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Aardiging... Ja, maar ook weer daarvoor moet je kijken. Er is natuurlijk een heleboel uh, corporate socialisme bijgekomen. Waarbij uh, geld verdeeld wordt van goedlopende bedrijven naar bedrijven die het verknald hebben. Die dan uh, beelauto's out of subsidie krijgen of zo. Ja. Het is meer dan alleen uitkeringstrekkers. Uh, het, ja, de, de, er zijn ook een hoop mensen die hebben dan zogenaamd wel een baan in de overheid. Maar die, uh, ja, weet ik veel, die controleren of, uh, soep wel voldoende kip bevat of zo. Uh, ja. En dan hebben ze een baan, maar eigenlijk is het gewoon een uitkering. Maar ah, ik kan met de beste wil, kan ik de bail geen verzorgingsstaat nemen. Ja, het is eigenlijk een verzorgingsstaat voor, voor zwakke bedrijven ten kost van, eigenlijk geld overhevelen van succesvolle mensen naar ja. niet succesvolle mensen. Ja, terwijl Welk dus. bedrijven ook zo is. Terwijl dus in de praktijk, zeg maar, hè, want nou, daar zit dan mijn uh, passie dan een beetje in, in dit verhaal. Gewoon de zorg, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon echt miniem. Dat is, dat is echt, uh, ik denk, een halvering minstens van uh, hoogtijddagen. En het is altijd net, in ieder geval, in de hoogtijddagen, in de jaren negentig of zo. Toen uh, waren de budgetten wel uh, het hoogst. En, en ja, toen had je ook wel een overbezetting. Maar je zit nu al echt met een onderbezetting. En dat is bijna standaard overal. Ja, dan kijk je dus alleen naar uh, mensen met een uitkering, Maar dat is, <coughs> dat is uh, ja, nogal vertekenend, denk ik. Uh, als je ziet dat de politie de grootste werkgever in Nederland is. Ik, uh, dat zijn voor een groot gedeelte gewoon uitkeringstrekkers. Nee, dat, nou ja, kijk, dat denk ik. Er geen enkele boeven. Uh. Dat denk ik dan ook, van dat als je een verzorgingsstaat bent, hè, verzorg dan ook. Maar dat gebeurt dus nu niet. Nee, maar ze proberen die cijfers natuurlijk te manipuleren. Dat is net zoals vroeger had je natuurlijk dat dat je wilde de werkeloosheid omlaag hebben. En dan gingen ze het zo doen dat iedereen arbeidsongeschikt werd. En dan had je geen werkeloosheid, maar dan had je een heleboel arbeidsongeschiktheid. Maar dat gold dan niet als werkelozen, maar had je er op een gegeven moment bijna een miljoen. En dat is natuurlijk voor de een beetje statistieken manipulatie. En ja, nou heb ze, hebben ze allemaal een, een, een gekregen. Zeg maar, deze, de grote depressie ook. Nou, dan gaan we ergens een stuurdom aanleggen of zo. Of, en, en Trump gaat het ook doen. Een biljoen in infrastructuur steken. Ja, het is allemaal een beetje heen en weer geschuift tegen de statistieken. Maar even voor de duidelijkheid. Dus de, het graven noem je in Nederland een socialistisch iets. Ja, nee, het, het hangt natuurlijk vanaf. Er is wel eh, een bepaalde basisbehoefte voor dat soort eh, projecten ook. Ik zeg niet dat er niks aan in infrastructuur gedaan moet worden. Maar nu wordt er, geloof ik, voor de wegenbelasting alleen al acht keer zoveel opgehaald als er aan wegen uitgegeven worden. En ja, dan, dan nog. Eh, Want asfalt is de, is zeg maar het speerpunt van de P van de A. even ja, Even eh, niks met de P van de A te maken. Het is dus gewoon, gewoon een grote overheid die allerlei, uh, budgetten overal zit uit te breiden en overal mensen zitten aan te nemen die ja, meestal niet uh, in het primaire proces werkzaam zijn, maar die allerlei uh, secundaire uh, uh, yeah, diensten verlenen, waar je ja, eigenlijk als burger helemaal niks aan hebt, maar alleen veel geld kwijt bent. Het is een verborgen werkeloosheid. En die mensen worden ook allemaal heel frustreerd Die hebben ze zo'n baan, die hebben ook wel door dat ze eigenlijk niks toevoegen. Ja. Maar ze zijn niet werkeloos officieel. Nee, oké, okay, maar ik zou. Eh. In, in een kapitalistisch systeem zou. Ja. zou zou dat niet voorkomen? Nee. Dan zou, maar... er, ja, dan zou er iets anders ontwikkeld worden door ondernemers. Die zeggen maar ook hier is behoefte aan. En dat zou dan groeien. Zeg maar. En hier worden allerlei oude fossiele bedrijfstakken in leven gehouden. En ja, ook, ook, dan gaan ze proberen een Tesla batterijfabriek naar Nederland te halen. En met ja, ja, ja. Ook weer een subsidie. Uh, het is allemaal. Maar... Het, het, het is een beetje vervager natuurlijk. Want in de sovjet unie was iedereen gewoon... Direct in staatendienst, zeg maar. En nou zijn, zijn ontzettend veel mensen, zijn ja, voor een groot gedeelte afhankelijk van de staat voor werken. Ook, hmm. ook adviseurs reken ik erbij. Ik ken ook adviseurs die dan bijvoorbeeld, ja, die geven ad, die adviseren de politie of zo. Die hebben dan, zijn een ZZP'er. Ja. ja. als je alleen als klant de politie adviseert, dan ben je eigenlijk gewoon, gewoon een ambtenaar. En, en ik weet ook van die start-up die dan bijvoorbeeld allemaal rapporten schreven over, ja, wat zou het effect van een derde maasvlakte zijn in het jaar 2030 of zo. Ja. Ja, dat, dat zijn. En ook rapporten, eh, dat is ook allemaal een beetje ja, geld zitten schuiven naar uh, gepensioneerde ambtenaren die in de advies uh, sfeer zitten. Mm -hmm. Dus, uh, ik trek het een beetje breder dan jij. ik denk, ik denk dat dat het verschil is. jij kijkt maar alleen ik naar de zorg, dat, zorg, ja, zorgsector. Ik, ja, ik snap, ik snap zeg maar dat je tegen het huidige systeem bent. En dat ben ik ook. maar ik zou dit systeem niet socialistisch noemen. en voor een deel, ja, maar ja, maar, niet kapitalistisch. nee, ook niet kapitalistisch. maar dat was een jaar of tien jaar geleden of zo toen kwam er zo'n boek uh, voorbij. dat is geloof ik 25 mythes over of het kapitalistisch systeem ofzo. Of vrije markt, vrije markt. En eh, het kwam erop neer dat we denken dat we een vrije markt leven en dat is niet zo. En nou, dat gelooft ik ook. Nou, uh, ja? Maar hoe zou jij een socialistisch systeem zien dan eigenlijk? Hoe moet het eruit zien, wil jij het socialistisch noemen? Ja, het gaat niet om het systeem. Het gaat uiteindelijk om de waarden die het systeem uitdrogt. En wat voor waarden moet dat dan zijn? Hoe herken ik het? Nou... Hoe herken ik dus... het als Nederland socialistisch wordt? Wat zou er nou anders zijn? Ja. Nou, kijk, het, het uh, Nederland socialistisch... Nederland socialistisch... Kijk, daar is dus nu al geen sprake meer van. Omdat... Socialisme, dat ging ook over echt arbeidersvol. Van mensen die in fabrieksomstandigheden uh, werkten. Oké, okay, maar dan, dan zeg je dus met de huidige arbeidsverdeling of de soort werk wat er in Nederland is, kan je nooit meer een socialistisch land hebben. Zeg maar. Het, het, het ja. kan er op geen enkele manier uitzien dat het socialistisch is volgens jou. Ja. Nee, nee. Ja, ja, dan, dan, dan heb je inderdaad nooit socialisme. Maar dan heb je het gewoon weggedefinieerd. Ja, dat is, uh, maar dat is, uh, het is nu ook nep uh, socialisme. Je kunt niet in de dienstensector. Uh, uh, zitten of zo. En je uitbuiting vergelijken met fabrieksarbeiders van een eeuw geleden. Het kan niet. Het gebeurt er wel, men poogt het wel, maar het kan niet. Dus, en en, en, en, dat is dan ook, ja, wat ik hier wel eens zeg, zo van, het socialisme heeft in Nederland ook wat dingen gebracht. Dat zeg maar arbeidsomstandigheden, Ter discussie stonden, dat kwam niet door de vrije markt. Absoluut niet. Oh, maar dat zou ook door de vrije markt gebeurd zijn. Nou, Henry Ford, ik bedoel, die heeft een vijfdaagse werkweek bedacht. Maar ook puur uit eigenbelang, natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, ja. <laughs> Want als de mensen twee dagen vrij hadden, dan hadden ze ook nog tijd om uh, een keer een auto van hem te kopen en daarom gooide hij ook salarissen salaris omhoog. Nou, dan kochten ze ook een Ford. Dus, uh, ja, maar maar dat... is, het is ook zo als je vrij ondernemerschap hebt dan ja. moet je natuurlijk op een gegeven moment voor arbeiders gaan bieden dus dan gaat de prijs vanzelf omhoog omdat het ja, de industrie draait dan heel goed. En dan moeten ze steeds meer betalen voor, uh, voor hun werkers. Ja. En hij, hij wil ook de, de beste arbeiders hebben, zeg maar. Hè? Dus als jij goed presteerde, dan kreeg je kreeg ook echt een goed salaris dan bij hem. Hè? Gewoon meer als, je, als, als een concurrent. Hij heeft die salarissen vet omhoog gegooid. Maar er ja, stond wel tegenover dat je je best moest doen, natuurlijk. En uh, 40-uurige werkweken? Hij wilde zelfs maar een 30-uurige werkweek. Ja. ja, dus ook zeg maar. Hè... Wat vakbonden nu doen en dat soort dingen, bedoel, dat slaat ook nergens meer op. Uh -huh. Want, nou ja, mensen zijn nu ook wel uh, gewend. Hè? Ik bedoel, uh, de eerste stakingen en zo, die werden ook gewoon door de overheid uh, neergemaaid. Hè? Ja. En, uh, dus dat het nu zover is, hè, dat je toch ook wel uh, onder humane omstandigheden kunt werken, dat is wel vet, eigenlijk. Ja. Dat hebben we wel aan Henry Ford te danken. Nee, ik zie dat het gewoon helemaal als, als gevolg van uh, verbetering van de uh, productie. Als je natuurlijk vooruitgang in de productie hebt, nu wordt efficiënter. En vroeger werkte 80% op in de landbouw of zo en nu nog maar uh, 2%. Dat, uh, en daar daarna werkte een heleboel mensen in de industrie en uh, nu ook nog maar heel weinig. En de meeste in de dienstensector, maar dat kan alleen omdat de vrije markt ervoor zorgt dat al die sectoren steeds efficiënter worden. En daardoor neemt de welvaart toe. En omdat de welvaart toeneemt, neemt de kwaliteit van leven toe. Maar dat komt niet door een strijd of zo. Door een gevecht of door we hebben onze, onze voet neergezet en we hebben het geëist. En, uh, uh, nee, het komt niet door strijd, het komt door vooruitgang. Ja, mm. precies. Ja, ik... Uh... Ik vind het wel even best zo. Ja. We zijn nog niet eens bij de olie en gasprijzen. Nee, dat moeten we nog de... doen. We hadden het eigenlijk <laughs> over Fidel Castro. Maar... Ons hele formaat is in de war gegooid. <laughs> <laughs> Door Fidel. Ja. Oh, na zijn dood heeft hij nog steeds. Uh, ja. Dit zijn strage wel... uh, uh, Castro toch nog wat bereikt. Vrij het radio in de war gooien. na zijn dood. Ja. de rebel. Ja. Uh, goed, ja, dan gaan we even naar uh, gaan we het zoeken, de goudzilver, de bitcoinstaatsschuldmeter en uh, al die andere shit. Uh, um, ja, laten we gewoon met de bitcoins beginnen. Die heeft, uh, ja, de dood van Castro heeft uh, niet, erg, niet echt tot beroering geleid bij de bitcoins. Het heeft wel ietsje onder de 700 uh, euro'tjes gestaan, maar... Het klimt nu weer boven de 700 eurotjes. Het staat zelfs op 702 euro. Ja, ja goud. Is daar nog enige beroering geweest? Uh... Ja, goud uh, gaat langzaam een beetje naar beneden heb ik die deed. Nou, 1174 dollar. Ik weet niet wat het vorige week stond, maar ik uh, dacht iets hoger. De, do de dollar is heel sterk. Hè, en daardoor, uh, uh, dat is altijd slecht voor goud. Ja, uh, uh, uh. Ah, maar als ze erachter komen wat voor iemand Trump is, dan... is uh... <laughs> dus een zijn miljard, ja. biljoen gaat uitgeven. <laughs> ja, dus zo hebben we nog wat over. Trim, dus uh, dat uh, horen jullie dus zo meteen allemaal. Um, ja, olie. Olie ging vandaag 9% omhoog. Oh. Naar 49,34. 34. Oh. Het komt omdat uh, OPEC weer eens, uh, het bericht had dat ze hun uh, productie uh, gaan inperken. Maar ja, het is gewoon onder drie dagen blijkt er weer dat... Uh, uh, ...is er weer sprake van een productieafspraak, een beperking... ...en dan wordt er weer gezegd, nou, ik hou me er niet aan... ...en dan uh, is er weer een afspraak en dan, ik hou me niet aan... ...en de olieprijs blijft er maar op één uur neergaan... ...je zou er haast op gaan handelen gewoon... ...als die laag staat, komt er alweer een, uh, een afspraak... ...en dan uh, als die hoog is, dan uh, gaan ze die afspraak wel weer verbreken. ...ja, ja, ja. inkopen als die laag staat, uitgeven als die hoog staat... Ja. Nou, ...dan kan je nog miljonair worden ook aan die olie... Ja, het bouwt gewoon een en heen en weer tussen die twee. En iets wat het ook doet is de marihuana-index. Want die staat op dit moment dan wel op 144,35. Maar dat gaat, uh, als je op de lange termijn uh, bekijkt, zie je ook echt dat hij aan het, uh, ja, het touwtje springen is. Het, is gewoon, het gaat gewoon op en neer, op en neer, op en neer. Dus uh, ja... Dus het bouwst een beetje tussen de 150 en 130. Goed. Ja, en over op en neer en op en neer gesproken. Ja, de fertility index. De fertility index. Uh, ja, we hadden natuurlijk een aantal uh, prachtige rapporten uh, neergelegd. Hè? Dat uh, alles uh, leek uh, te kloppen en dat we gewoon cijfers konden presenteren. Maar dat kan er niet, omdat op een of andere manier... Zitten er allemaal roetvegen over de cijfers heen. Het is oh, gewoon ja, een dikke drama. Ja, we moeten gewoon weer even zoeken naar, uh, ja, van waar dit vandaan komt. En uh, we proberen het volgende week gewoon weer uh, opnieuw. Ik durf te werden dat dan aan Sinterklaas geweest. En dan is hij weer met zijn boot terug naar uh, het land van herkomst. Dat heeft altijd een effect, een effect op hoeveel keer zaad per geboren kind verspild wordt. Zeker? Precies. Ja. Dan gaan we nog even naar de staatsschuld. Die staat op 467,6. Ja, eh, bijna 7. Een miljard in het rood. Ja, moet ik er ook maar even bij zeggen. Goed. Ja, dan gaan we even naar het nieuws. Ja, twee schaatsende politici. Die ja, aan? het zitten we aan te komen, hè. Oh. verkiezingstijd. Oké, okay. nee. en dan gaan ze. Uh, ga, wat, wat, wat gaan ze doen? Wat heeft dat soort, wat, wie wie denken ze te trekken met uh, de Contact leggen met het volk. Met oh, de gewone man. Ik moet denken aan een balken, <laughs> balken en op een skateboard. Hè? <laughs> <laughs> ja, die staat er ook bij inderdaad. <laughs> Welke politici gaat het over? Uh, dit gaat over, nou, over, ze noemen een heel rijtje op. Maar dit gaat over Samson en Asscher. Die staan op de schaat. Maar we hebben het ook over Hildebrand Nawijn. Die negen jaar geleden going to Ibiza stond te zingen. Bij het tv-programma Popstars. En dan geven ze een beetje een overzicht. Ende inderdaad op een skateboard. Uh, Job Cohen die Polonaise Hollandaise zingt. Dat is ook altijd, dan, dan denken ze af te daden tot het volk. En dan gaan ze zo banaal mogelijk zeggen. Want maar. daar zit het volk dan weer. Uh, gaan die twee misschien mm. nog uh, meedoen aan Dancing on the Ice ofzo? Is dat de bedoeling? <laughs> ja, dat zou nog kunnen. En als afsluiter hebben we hier Alexander Pechtel doet de Macarena. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> hey, ja, dat het je ook Eén keer gedaan toch? Ja. Ja, het is allemaal heel... Uh, ik voel me heel vernederd door dit. Uh, en ik uh, verwacht dat de Robert Valentine van de LP... Die gaat natuurlijk iets <laughs> ja, op Valentijnsdag ja. doen in een bed. <laughs> Shooting een ja. porno movie. Hij zit dicht bij het volk wel. Kom op, iedereen, was, iedereen kijkt porno's. <laughs> Om even onze vrije moraal uh, te laten zien. We uh. <laughs> ja, uh, ja. Yeah, yeah. <laughs> worden vast weer libertijnen genoemd dan. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat, uh, dat echt ook... <laughs> Ja, maar dat zegt ook wel van hè, wat, wat voor theaterpolitiek geworden is. Uh, ja, uh, ja. Wegens gebrek aan inhoud. Ja, nou, ik zag uh, van het weekend een, een leuk uh, filmpje voorbij komen van de vrouw van de persverlichter van Poetin. En die danst... De Macarena. Die, nee, die doet ook kunstschaatsen. Ja, mm -hmm. die, nou, die doet dan kunstschaatsen op romantische holocaustverhaal. Oh echt. ja. Dat zag ik ook voorbij komen geloof ik, ja. ja met met streepjespak aan of zo, hebben ze dan ook. Hè? Ja, met streepjespak en uh, een soort liefdesverhaal op een heel uh, gevoelig uh, liedje uh, van Lafitte en Bella. En dan op een gegeven moment gaan ze dan een beetje heen en weer zwieren en dan, uh, en dan horen ze ho blaffende honden en dan uh, heffen ze een vingertje van, hey, stil, weet je wel. De, de, oh, oh, die good old jolly holocaust times, weet je wel. Het is echt uh, heel raar. Ja. ja. Het is uh, moeilijk om over de Holocaust uh, iets uh, goeds te maken en die tot een beetje stijlvol is. En, uh. ja, ik zal even kijken hoe die schaats er ook weer heet. Hij uh. heeft die Jeltsin toen ook gehad. Die ging ook dansen en daar won hij toen ook de verkiezing mee. Terwijl hij eigenlijk zo goed als de politiek dood was. Maar... En dronken natuurlijk. Ja, dronken en inderdaad billenknijpend uh, <laughs> ging hij dansen en uh, toen won hij toch nog. Uh... Oh kijk, het is toch een mens, dachten mensen toen. <laughs> ah, het kan natuurlijk ook zijn van oh, zo'n mafketel. Ja, laat hem maar president worden. Die kan geen kwaad. Nou, maar je ziet het nou in Amerika ook. Eigenlijk, die, wat er uit die mails bleek, ook van uh, de Democratische Conventie. Daar zaten ze onderling te klagen dat er eigenlijk geen, geen beleid werd gepropageerd. Er zeg maar. dus werd niet. Er werd alleen maar gezegd, ja, Trump is Hitler en Trump heeft, uh, als hij de nucleaire codes krijgt, dan blaast hij het gelijk op en, uh, enzovoort. Uh, en het is racist, en homofobe en dat uh, is het nog meer, een xenofoob. Ja, en een en, pussy grabber. Een pussy grabber inderdaad. En dat was, het, dat was eigenlijk het hele, hele beleid. En ze beklagen zich er onderling over, van ja, we hebben eigenlijk niks positiefs te vertellen over wat we willen. Alleen over wat we niet willen. En ik denk dat, ja, dat is ook logisch, als je een hele grote club wil vangen... dan kan je eigenlijk alleen maar de Macarena dansen. Want als jij wat gaat zeggen, dan... Ja, dan vallen, vallen er gelijk... Je kan alleen maar de mist in gaan, hè? je kan alleen maar mensen verliezen bijna. Zodra Zolang je niks zegt, kunnen ze altijd projecteren wat ze hopen dat jij gaat doen. Hè? Maar als je iets concreets zegt, dan, ja, dan verlies je gelijk een heleboel mensen altijd. Nou, okay, ik zag laatst nog een uh, soort van analyse van iets wat uh, Trump zei in een interview. Zijn antwoord was precies één minuut. En zo'n 80% van de woorden was één lettergreep. <laughs> ja. 15% was twee lettergrepen <laughs> En de overige 5% was United States of America. <laughs> ah. Ja, het schijnt ook als je naar de speeches van presidenten kijkt, dat, ze, dat het taalgebruik steeds jonger wordt. Het zit nou ongeveer op uh, groep 6 of zo. Aan de ja, de Amerika moet dat wel natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de No Child Left Behind Act heeft, wel, heeft echt wel gezorgd dat, ze, ja, dat mensen alleen nog maar één uh, lettergreepwoordig uh, horen begrijpen. Ja, men wordt steeds dommer, dus het taalgebruik ja, moet ook daaraan aangepast worden, in dat soort redenen. Ja. Tatjana Navka heette de kunstschaatster. Oké. Okay. Ja. Zo van buurman, wat doet u nu? <laughs> ja. Een andere Tatjana, oké. Okay. Uh, ja, dat ja, ja, ja, is een andere Tatjana. Okay. Uh, ja, maar het dat, dat, dat komt ook een beetje op hetzelfde neer, dat je te, tegenwoordig kunt afvragen van hoe serieus is de controverse tegenwoordig. Dan heb je gewoon uh, doen ze het er nou om ofzo. Of, uh, ja, Ik ja kan in, de, in de kunstwereld is het wel heel vaak zo En ja, Je moet er gewoon eyeballs trekken ook. Ja. ja, dus die, die uh, ja, ik denk dat het niet schandaald is ook dat dat vaak een beetje geansoneerd is, ja. Absoluut, maar dat, ja, ja, dat doet me dan weer denken aan een liedje van uh, Pink Floyd, uh, van uh, Comfortably Plinant. Dat je gewoon uh, probeert verdoofd te zijn. En, en dat je dan door zo'n bericht weer even tot leven wordt gewekt. <laughs> en dat je dan ook zo, rebel, rebel, rebel. En dan, uh, en weer verder in je, hoe heet dat, uh, in je stille staat uh, gaat, uh, ik ben even de naam kwijt Mm. Nou, nee, het doet een beetje denken aan, aan uh, George Orwell, 1984, daar had je uh, five minutes of hate of zo. En dan moest je uh, Emmanuel Goldstein, moest je dan haten, heel hard schreven. Ja. En dat, dat, daar kon je even het uit laten klep En uh, ja, een soort ozame Beladen, die zat aan de andere kant van de wereld. En dan, die was super slecht. En die was de oorzaak dat er alles misging in, in de ideale samenleving. Mm -hmm. Dus uh, ja, en die mocht je dan haten. Maar nou, oh, trouwens, wat, wat ze nou dus ook doen, die, die lijsttrekkersverkiezingen van de PVDA. Ik bedoel, er valt niks te kiezen. Dat is echt uh, kiezen tussen uh, twee smaken koffie van hetzelfde merk of zo. Ik niet, hebben jullie dat nog meegekregen, die uh, lijsttrekkerskiesing? Nee. Oké. Okay. Er uh, wordt zelfs voor, voor, geadverteerd zo bij de commerciële omroepen. Dan heb je een reclamespotje <lacht> en dan, dan, kan je, dan ja, vergeet niet uh, te stemmen op de lijsttrekker van de PVDA. Ja, dat hoort ik op de radio van, uh, van Dutch Kobi om uh, mensen aan te sporen. Oké. Okay. Hij komt niet bepaald over als de meest intelligente de radio. Eh, dat is toch die van uh, dat wijf is knettergek... Uh, ...uitspraak van hey, uh, Wilders. Volgens mij wel. Ja, uh, ja. Maar wie mogen daarop stemmen? Toch alleen PvdA-leden neem ik aan. Ja, maar iedereen kan PvdA-lid worden nu. Hè? Dus je kan uh, min of meer gratis PvdA-lid worden... ...alleen maar om even te stemmen... En ...dan je lidmaatschap weer opzeggen. Maar uh, wat ik vermoeden heb... Is, ...is dat ze dat doen voor uh, binding. Want dan krijg je een soort binding... Met, die, uh, ...met de PvdA... ...want jij hebt op die persoon gestemd. Terwijl dan hmm. valt gewoon niks te kiezen... Maar dan is dat, wat ik vermoed is de gedachte die daarachter zit, is van oké, okay, bij de komende verkiezingen, als ze dan ze hebben dan gekozen of voor Asher of voor uh, Samson, allebei hetzelfde willen. Dat, die, dat ze dan bij de, de verkiezingen uh, ook trouw blijven aan... of tenminste een groot gedeelte daarvan trouw blijft aan de PvdA... aan die ene kandidaat waar ze voor gekozen hebben. Want ze hebben erop gestemd. Ja, tenzij die andere natuurlijk uit de, uit de fractie stapt of zo. Nou, nee, gaan die, twee, die twee gaan dat verder niet doen, denk ik. Het probleem met PvdA is dat... dat ja, de, de, het is traditioneel die arbeiderspartij... Volgende, ja die mensen die in de lopende band staat... en, en uh, uitgebuit worden, die... Uh, ja. En dat is gewoon helemaal verdwenen. Dus, en, ja, nou zijn het, is het. Ze hebben een beetje geprobeerd zich opnieuw uit te vinden als een soort immigrantenpartij. Ja, het lukt ook niet echt. Dus ze vallen eigenlijk een beetje tussen het wal en het schip. Ik weet niet of ik dat nog terug zie komen. Of ja, maar goed, ze, ze, ze, ze, ze, wat ze wel doen is uh, dat ze allemaal nieuwe merken op de markt brengen. Denk eens, eigenlijk een merk wat door de PvdA gelanceerd is. Hm. Ja, dat ja. op voor die, uh, voor die arme flexwerkers, volgens mij ook nog. Uh, <laughs> <laughs> het leven moeilijk maken van die vreselijke ZZP'ers. Dat zou me ook niet verbazen dat nog Meilly Vos nog met een, uh, een eigen partijtje komt en zo en andere PvdA-leden. Dat is gewoon merkspreiding of zoiets. Dat het gewoon helemaal uit elkaar valt in allerlei kleine... Ja, trucs. maar dat is stiekem nog steeds dezelfde agenda uh, vo volgen. Mm. Om dan uiteindelijk weer samen te kunnen regeren. Ja. ja. Als je ja, samen twee af zetels halen of zo. Ja, heel ingewikkeld complot. Het, ja. het, is, maar het, is, het is natuurlijk wel zo dat, ja, dat al die partijen allemaal een beetje op elkaar beginnen te lijken. Het is, het is heel erg hard tegen elkaar schreeuwen. Ja, ik geloof dat uh, Noam Komsky heeft dat een keer gezegd. En wat je moet doen om de mensen te overheersen, dat is een heel klein spectrum van debat van meningen toestaan. Maar heel felle discussie binnen dat hele nauwe spectrum, zeg maar. En dat is een beetje wat daar, denk ik, in veel politiek gebeurt. Er wordt een heel heftig debat gevoerd om bijna nihiele verschillen. Uh, maar dan krijgen mensen het idee dat ze keuze hebben, zeg maar. Ja, dat zag je inderdaad ook bij het lijsttrekkersdebat van de PvdA. Ik had het verder niet gevolgd. Alleen even, even in de, ko de korte samenvatting. En die, die twee, uh, Ascher en Samson, wilden al bij hetzelfde. En dan gingen ze echt flink over het lopen discussiëren. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Het is de illusie van keuze, is er eigenlijk? Ja, ja, ja. Het ja, ja, ja, is een ja, ja. hele democratie al, maar... Ja, het zit heel dicht tegen elkaar aan allemaal. Ja. En je ziet het ook meestal dat het na de verkiezingen ook uh, gewoon heel makkelijk, is. zoals Trump en Romney of zo, die, die noemden ja, de meest vreselijke dingen die naar elkaar, uh, naar mekaars hoofd. En uh, nou ja, als de verkiezingen zijn gewonnen, nou dan moeten baantjes verdeeld worden. Even gezellig eten. Nou, het, is, het is vrijwel iedereen die uh, wat Trump uh, wat tegen geroepen heeft. Uh, die zie je nou bijna in, die allemaal in zijn kabinet zitten. Ja, <laughs> dus, uh, het is allemaal strijd om niks. Hè. Ja. Het is een beetje zoals wrestling, zeg maar. Dus uh, Tijdens de wedstrijd het is het heel spectaculair en het lijkt het uh, een enorme gevecht. Maar daarna, ja, ze moeten allebei geld verdienen en uh, gaan ze gewoon weer een uh, biertje drinken. Ja, maar dan gaan we nog even naar het volgende bericht toe. Ik neem maar dat we hier alles over gezegd hebben. Ja, wie zwijgt hem toe? <laughs> Oké, okay. nou, dit gaat over het CIS-verbod in, in, uh, in Amsterdam. Ik, uh, ja, ik neem aan dat uh, Robert Valentine, die daar uh, dereguleringsambtenaar is, <laughs> <laughs> dat hij nog even wat werk heeft. <laughs> Want er is nou, uh, namelijk een CIS-verbod bijgekomen. Ja, een beperking op de vrijheid van meningsuiting. Dus je mag niet via zisgeluiden eh, meer aan een vrouw laten merken dat ze aantrekkelijk is. Ja, ik heb het idee dat heel weinig mensen daar nou echt een probleem mee hebben. Zeg maar. Het is een beetje als een stok om de hond te slaan, lijkt het me weer. En het, tenminste, er wordt wel. Je hebt wel eens vrouwen die dan lopen te klagen over dat ze zo uh, aantrekkelijk gevonden worden. Ik ben één groot lustobject als ik over straat loop. Ik kom nauwelijks de deur uit. Maar dan heb ik altijd meer het idee dat dat een advertentie is. dan dat het een echte klacht is. Dus het is een advertentie verhuld als een klacht. Ja, dan willen ze dus nog lokmokkels inzetten ook. Hè? Er is ook zo'n filmpje van zo'n zo dame. die ging dan. In, ja, dat is ook ergens in Amerika. die ging dan laten zien ook van, nou ik kan niet over straat gaan. Of, uh, nou, ze dus roepen overal honey en, uh, en uh, schatje tegen me en zo. Dan ging ze dat, uh als een vriend en die liep dan een stukje ervoor... met een camera in zijn rugzak... en die ging dat dan de hele tijd lopen filmen. Zeg maar. ja, misschien dat je er... ik, ik kan er niet in, niet in verplaatsen... misschien dat het inderdaad op een gegeven moment... Ja, je strot uitkomt. Maar er kwam ook gelijk weer een reactie op... van een of andere hele mooie jongen... die dan ook uh, dat ging doen. <laughs> er ontstond een soort wedstrijd... <laughs> wie het meest lastig gevallen werd. Die ging een heel strak truitje ging die ook... Uh, met zijn spierballen ging die uh, over straat lopen... en er waren ook allerlei vrouwen die daar... Uh, die telefoonnummers gaven... En uh, ja, het, ja, uh, ik weet niet uh, of het nou een wedstrijd uh, was van wie, wie is nou het meest begeerd uh, Ja, ik heb hier echt last van. Ja, en als je dit dan doet, uh, dat zissen uh, staat er een boete op? Of uh, moet hij naar een gevangenis? Of? Doodgeschoten, denk ik gelijk. Oei, oei, oei. Duk <laughs> over de mond. <laughs> ja, ik denk dat het een, een boete wordt, hè. Dus, uh, er zijn vaak al jongeren die uh, al niet zoveel geld meer hebben. En die uh, ja, moeten dan ook nog eens een boete gaan betalen, denk ik ja en dan moet dan hoe heet het een agent in een hoe heet het een burger dat dan uh, opvallen of zo of... Uh... Ja, ja, ze hebben lokmokkels En ja, Dat is eigenlijk nog het ergste. Het, het, het is uitlokking. Ja. Het is niet zo dat ze wachten tot, zoals in een libertarische samenleving, daar wacht ja, de veiligheidsdienst, die wacht tot uh, een klant op ze afkomt en die zegt, hé, hey, ik ben een klant bij jullie en ik ben uh, door die in die gevallen. Of ja. ik ben uh, daardoor bestolen of beroofd of zo. En dan komt die veiligheidsdienst in actie en die gaat, uh, gaat kijken wie dat is en daar wat aan doen. Ze. Maar hier... Ja. Gaan ze dus van de politie eh, met belastinggeld lokmokkels inzetten. Om te proberen die luizen ver te krijgen dat ze er hele een hele lekker ding en een baf moeten. Maar gaat het dan alleen om sissen of, of gaat het ook om... Uh... Mm. <laughs> nou, fluiten, fluiten hey, hoor ik. Op, ja. ja, fluiten dat mag ook niet. Van de bouwfuckers die... Uh, ja, mm. sorry, uh, fluitorkesten mag ook niet meer. Maar ik, ik heb even gekeken wie, wie degene is die dit per se wilde. Het hmm. gaat om een uh, raadslid en die heet... Voor de VVD. Ja, Dylan uh, Yesligoth. Yesies. Yes, er ja. zit sis in de naam. Je, je yes, yes, yes. <laughs> ja, je moet maar eens even googlen en uh, kijken hoe ze <laughs> eruit ziet en dan uh, ben je zelf afvragen <laughs> of zij een fluitorkest krijgen of een cis... Uh, Zo uh, apart. Een, iemand die uh, sis in de naam heeft en die een sisverbod vraagt. Ja, uh, dus dan mag je gewoon haar naam eigenlijk niet meer zeggen. <laughs> Zodra je haar naam zegt, dan... Uh... Ja, en zij zegt, uh, ik ben geen hoer als ik s'nachts op het Centraal Station ben. Ik geloof dus, wel dat er spelfout in het scheenste uh, artikel staat, want het is toch je Silgos dan, die uh, geest. Ja. Ja. Oh ja, hier wordt er ook gerefereerd aan de daders in Keulen, et cetera, et cetera. Ja, maar nou was het ook een beetje zo dat Keulen was iets meer overdreven dan dat het in het nieuws kwam. Hè? Ja, maar, dat is een beetje opgeklopt inderdaad. Ja, en dat, had ik al, dat gevoel had ik al een beetje toen een, een meisje zei dat ze vingers in al haar gaten uh, had. Waarbij ik iets had van dat is technisch dat is, helemaal niet mogelijk. Oh, heel moeilijk inderdaad. Maar ja, er was ja. ook een meisje die was bij de vriendje blijven slapen. Maar die durfde niet tegen de ouders te zeggen geloof ik. Toen uh, ja. hoorden ze dat opnieuw. Ze zei hey, ja, dat, uh, dat was ik ook slachtoffer. Heel snel geïmproviseerd. Dus ik weet niet of ze er zelf een keer iets heeft meegemaakt hè, en zich daardoor uh, wat uh, hard voor maakt of dat ze uh, gewoon wat persoonlijke ambitie heeft of weet ik voor wat. Dus ik heb hard. een uh, quote van haar uh, gelezen op AT5 hier. Ik liep van het centraal station naar mijn auto en op een gegeven moment liepen er zoveel gasten om mij heen tegen me praten probeerde me aan te raken. Ik dacht, wat is dit? Ik sta midden in de stad. Waarom voel ik me op dit kleine stukje zo onveilig? Ja, maar ze dat een gevoel toe niet? Nee, Ik zou zeggen, gewoon concealed carry. Gewoon zo'n wapen onder je... Voorzissende mannen. Gewoon gelijk afknouwen. Nee, je hoeft niet af te knallen, maar dan, uh, dan uh, blijven ze wel op afstand ieder geval. Eerst op... een waarschuwingsschot, hè? Ik vind het een beetje overdreven. <laughs> waarom, waarom moet een vrouw alleen s'nachts over straat kunnen <laughs> <laughs> ja. Een libertarische samenleving kan ze rustig... Uh, kan ze twee bodyguards voor de prijs van ja. één. Uh, ja. ja. nee. Het punt dan... is natuurlijk, het is weer een, het is een staatsstraat weer waar ze overheen liep natuurlijk. En dat is publieke ruimte. En daar zijn weer geen duidelijke... Uh, regels voor van een eigenaar. Zeg maar. Ik denk dat het in een winkelcentrum, dat je daar minder last van hebt. Want als in een winkelcentrum mensen zich echt bedreigd voelen, dan hebben die winkeliers daar problemen mee. Dus wat die gaan doen is, die gaan proberen dat te uh, voorkomen. En die gaan daar een hele creatieve, vreedzame doch uh, effectieve manier voor verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. Maar de overheid, ja, die zal het voor de rest allemaal worst zijn. Ja, nee, maar goed, het is natuurlijk, uh, nou ja, het is gewoon een heel raar onderwerp. Sowieso ook inderdaad vrouwen die in hun eentje over straat lopen. Nou ja, in sommige samenlevingen. Ja, Nee, in sommige samenlevingen gebeurt dat niet eens. In de mm. nee, um, samenleving waar die mannen uitkomen waarschijnlijk. Die ja, maar in sommige stra of in sommige, op sommige momenten, in sommige wijken, zou je zelfs als man niet in je eentje uh, over straat willen lopen. Nee, als je in de hoerenbuurt gaat lopen als man, dan hoor je ook continu. Hoe hoor je. Uh... Ja, ah, gesist, ja. ja fluiten floten en uh, schatje, kom eens hier. En, uh, ja. Maar ja, ik ja, denk nee. wel dat, ja, dat zal wel een puntje zijn. het zullen sowieso moslimmannen mannen zijn geweest, denk ik. Want ik heb nooit gehoord van Nederlandse mannen die sissen. Nou, S ja, die, die, die, die, die hebben weer andere manieren. Kijk, <lacht> <lacht> kom eens <Ja>. hier. <lacht> ja. Ja. Maar dan nog zeg maar het fenomeen dat je een lustobject uh, bent, zeg maar. Hmm. Dat maar kan ik, toch prima. Ik ga dat er ook mee om. Ja, ik heb er ook geen problemen mee. <lacht> maar... Ja, maar goed, wij zijn mannen. <lacht> Blanke, heteroseksuele mannen. <lacht> Dalers. Wij zijn de ja. Nou, er zijn vrouwen waar je echt niet door als suks, uh, heet dat, seks, uh, lustobject uh, te zien wil worden. is Feit. Hm. Ja, dus uh, nee, dit is uh, er is dus iets misgegaan denk ik met, uh, ja, met, met het feminisme golf en weet ik veel wat. Uh, ik denk, in een openbare ruimte moet je toch ook een beetje tegen een stootje kunnen. Ja, en anders moet je pleiten voor meer private ruimtes. Ja, en wat trouwens niks met uh, vrijheid van de meningsuiting te maken heeft hoor. Dit is gewoon van, uh, ja, uh, af en toe dan hoor je gewoon een kutopmerking of is iemand gewoon irritant. Ja, dan moet niet gelijk uh, justitie uh, erop zitten. Hm. En, ja. Ik kan me voorstellen ja. dat, het wel, dat, het, dat het wel vervelend is hoor. Een beetje moeilijk als je dit heel vaak hebt, zeg maar, dan, uh, dan ja, kan ik best wel voorstellen dat het bedreigend is. Ja, dat kan, maar ja, dit is dan inderdaad nu dan zo'n overheidsoplossing. Wat er dan. Nou uh, ja, dat gaat natuurlijk sowieso niet werken. Net. Nee, nee, dus, uh, hè, nee, één oplossing zou inderdaad gewoon zijn om in groepen over straat te lopen. En dat, daar is verder ook niks mis mee. Ik bedoel, uh, uh, als ik mijn broertje over het uh, boerenuitgaansleven uh, hoorde praten, dan ging je gewoon altijd al in een groepje op stap. En dan ging je ook met groepjes tegen andere groepjes knokken, uh, om een soort uh, bescherming uh, op te zoeken, een soort ja. veiligheid. Uh, ja, kennelijk, kennelijk word je daar niet veilig van als dat als weer knok hoort met zo'n groepje. Oh, maar dat was allemaal in goed overleg. Uh, ja. <lacht> ja, dat hoorde er allemaal bij. Het zat allemaal in een pakket, uh, zeg maar. Uh, dat had dan ook uh, mee te maken met dat, uh, uh, de seksuele uh, expeditie. Dus uh, de hoop op uh, Nookie, ja, die werd dan niet bevredigd. Dus dan was dit nog... Uh, ja, een beetje een geoorloofde uh, lichaamscontact. Door gewoon op elkaar in te beuken. <lacht> ja, wat je ook eerlijk toegaf. Dus, uh, <lacht> dat is weer klasse dan. <lacht> ja. Ja, ja, nee dat is inderdaad het begin van een grote geest. Maar, maar ja, dat, dat, dat, dat zou voor die vrouwen ook moeten gelden. Die er gelijk in de paniek slaan als het tegen hun uh, gesist uh, wordt. Kijk, ik vind dat sissen... Dat, dat, dat, dat, dat staat er weer los bij van het omsingelen, bijvoorbeeld. Hm. Ja, als je. Ja, dat, dat is inderdaad wel anders, ja. Ja, als je als persoon omsingeld wordt. Okay, dat is echt be be bedreigend. Hm. Maar als je. Uh, als je gewoon uh, moeite hebt om. Uh, met de seksuele gevoelens uh, van een ander. Ja, dan ben je echt rijk voor de burka, denk ik. En dan die kaap en een hele mikpak. Ja, te... Als je inderdaad als vrouw langs een bouwvakker zijt loopt en er fluit iemand van een stijger of zo. Ja, dat, dat, hoef je. dat kan toch niet bedreigend zijn. Maar als je inderdaad zo'n zwerm lui om je heen hebt als je ergens naartoe wil gaan, dat vind ik wel eng. Tenminste, dat zou ik, kan ik wel voorstellen. Ja, en eigenlijk is het ook iets anders. En dan komt zo'n wapen wel goed uit natuurlijk, hè? Precies, ja. Ja, het zou meer voor slagwapens gaan en dan hoor je dat, spray en een fluitje, weet ik veel wat slagwapen moet je dan behoorlijk krachtig voor zijn. En je, dat is een vrouw. Het is gewoon, uh, ja, pistool is wat dat betreft handig Je hoeft het helemaal niet af te schieten. Maar, maar uh, als je het probleem hebt, dan is het is, gewoon gelijk alle problemen voorbij. Ja, maar het probleem is, het is in een kleine ruimte. En ik heb volgens wat? mij, hè, zelfs uh, dat van in een keuken, ruimte is, toch? Dit? Kleine ja. ruimte. Als je... Uh, in een uitgaanspubliek, of weet ik voor wat, dan moet je gewoon geen vuurwapens hebben. Ja, zij liep van het station naar huis toe of zo, geloof ik. Of... Ja, bijvoorbeeld uh, die idioten die zeiden, uh, en er waren ook libertaris bij, wonderfikker van de sterren, geloof ik. <laughs> oh jee. <laughs> Van een eh, Bataclan, weet je wel, eh, aanslag eh, vorig jaar in Parijs. Ja, vuurwapens, ja, maar dan zit je nog meer kogels af te vuren in een publiek. Dan ben je toch gewoon een idioot, ja. of niet? Ja, nee, dat is niet handig, nee. Nee, nee, dus eh, het, nou, nee, het is in ieder geval niet handig om Bataclan te gebruiken voor een, euh, als, propaganda. als propaganda materiaal. Ja, ja, dus, dus men, een, een, een, een slagwapen of een, een, een, stroom, een, een stroomwapen, dat, dat zou dan al uh, wat gepaster zijn. Of uh, hoe heet dat? Iets, iets wat enorm gaat stinken. Scheet. <grijt> Sch <grijt> ja. Ik kom ook natuurlijk. Scheet is meer dan je weet. Ja, nou, dat mensen moeten overgeven en dat eigenlijk ook de sfeer gebroken is. Uh, maar... Zeg, zeggen dat je aids hebt. Ja, nou. <laughs> oh, weet je het uh, in wezen ik, ik, zijn? Ik, ik wil eigenlijk best wel seks met je hebben. Heb je nou alleen een condoom hmm. bij? Want uh, ja, ik heb HIV... Uh. Ja, of je begint over schilfetjes of weet ik veel wat. <laughs> maar het ja, is... een hele zwakke verdediging. Ik weet niet of dat geloofwaardig is. Ik was eigenlijk een man, dat heb ik aan omgebouwd. Ik ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> ik zelf identificeer me als man. Ga weg. Nee, maar daar ja, is gewoon een natuurlijke weerbaarheid voor te verzinnen. En, uh, ja, dus niet, uh, zeker dus niet via de overheid. Um, ja, uh, daar wordt er weer niet voor gekozen. Dus dat is... Uh, dat is een jammer. Ja. Hmm. En ja, ik zou zelf zeggen, als je wel eens wat lastig gevallen, nou, dat heb je wel eens in een grote stad. dat hoort erbij. Je kunt ook in een klein dorp gaan wonen, dan heb je weer andere dingen niet. Maar ja. Ja, maar goed, heb je het ook hoor. Ik bedoel, uh, ja, dan, dan heb je heb... de boeren. Ja, ja, heb... Daar ja. heb je dus inderdaad... Boer uh, <racht> heb <racht> <racht> Ik heb het niet veel meegemaakt, maar goed... Uh... Dat, okay, dat ik, okay. ik uh, gelukkig heb zulke mensen heb ik nog nooit gezien zeer uh, ja, ja, ja. mij ja, in mijn rustig, perspectief als, uh, het is wel als rustig een, in een kleine, we en we nooit in Putt of we zijn nooit in of Nijkerk geweest ik zou niet weten waar het ligt. Oké. Okay. Ja, maar dat zijn ook weer, dat zijn net als Katwijk, dat zijn een beetje van die uitgaanse uh, toestanden natuurlijk. Ze ja. uh, hele, hele week hard werken en dan helemaal alles opzuiven in het uh, weekend. We uh, moeten verder, uh, Johan. Ja, ja, ja, ja. ja. Fokken, we gaan, we gaan naar Fokken en Sukken toe. Ja, als sissende mannen naar Fokken en Sukken. Nou, Wie van jullie kent Fokken en Sukken niet? Ik ken Fokken en Sukken wel, maar ik weet niet waardoor ze nu in het nieuws zijn. Uh, ja, het heeft te maken met een, een tweet uh, die uh, een van de heer, een van de tekenaars van Pokka uh, en Sukken uh, op het wereldwijde web heeft uh, uh, gegooid. Jean-Marc van der Tol. Ja, er is bekendgemaakt via Twitter dat uh, de laatste dan, uh, Jean-Marc van Tol, uh, geen opdrachten meer aanneemt van de overheid. En dat komt omdat die uh, ja, steeds te laat zijn met betalen en als ze factuur hebben is het een boekwerk van 30 pagina's met de meest absurde eisen. En uh, ja, daarom hebben ze het gewoon uh, ja, besloten geen uh, opdracht van de overheid meer aan te nemen. Wat ja. hier het meest aan verbaast, is ja. dat ze überhaupt voor de overheid werken. Welke striptekenaar werkt nou voor de overheid? Sinds wanneer huurt de overheid striptekenaars in? Ja, dat doen ze hoor, dat doen ze. Ja, Ik, uh, zijn er genoeg. Ja. Ja, ja, ja. Nee, waar ik zo aan zit te denken is, uh, één ding, uh, één reden waarom het bij de overheid dus ook zo duur wordt, zijn inderdaad uh, dat ze gewoon niet goed uh, kunnen omschrijven wat ze precies willen. Ja, ja, ja. Uh, dan had ik dan gehoord van zo'n softwaremaker, uh, uh, van, uh, ik had het over ICT-projecten en dat soort dingen. En hij legt het gewoon uit, weet je wat het is. Je krijgt inderdaad gewoon continu nieuwe eisen. En dan zit je ook nog inderdaad nog uh, te overleggen met mensen die er totaal geen verstand uh, van hebben. Dus dan moet je het ook nog eens een keer uitleggen. En dat doe je allemaal in je tijd, weet je wel. Zij worden ervoor betaald en jij doet het in je tijd. Ja, ja en uh, als inderdaad de overheid ook nog uh, uh, moeilijk gaat doen met betalen, ja. Dat is wel heel slordig. Wat overigens wel raar is, want ik geloof... Uh, er zijn wel regels voor, toch? 30 dagen regel, wat was het? Nee, ik heb het al vaker gehoord dat de overheid inderdaad iets heeft van, uh, nou, uh, we betalen niet. Uh, en dat, kijk, uh, wel bedrijven die aan fiets zijn gegaan, omdat, ja, ga er maar eens wat tegenin brengen. Je gaat maar naar de rechtbank toe. Nou is die natuurlijk onafhankelijk vanwege de scheiding der machten, maar in de praktijk uh, kun je naar je geld fluiten, ja. Mm, ja. ja, dus het is gewoon een lastige klant, uh, de overheid. Ja, ja maar ik lees nu net op uh, Twitter dat ze er weer uit zijn. <laughs> uh, tenminste uh, voorlopig, want uh, ja, uh, terwijl ik er nog even door de tweets van Fokker uh, en Zuk aan het uh, bladeren ben, uh, lees ik dit. Ik heb zojuist een goed gesprek gehad met de uh, hoofdfinanciële afwikkelingen en beheer van de gemeente Utrecht. En we zijn er helemaal uit. Mm. Ja, Oké. Okay. Het was dus gewoon even een dreigement. Van, nou, We krijgen niet betaald, we gaan even, even aan de publiciteit uh, hangen. Ja, ja, nou, hij noemt zelfs nu... Uh, je hoeft niet meer te bellen... ik doe toch niet meer mee aan een tv item of interview... doei, Utrecht is de best. Dus het ging inderdaad gewoon om... Uh, ja, dan de uh, centen. Dus, uh, ja. ja uh, uh. Maar, uh, maar ja, goed, daar... Uh, dat is sowieso al, uh, ook de gemeentekant zzp'ers en zo, ook gewoon benaderen van, uh, ja weet je, leveren ze een sample of uh, hè, wij werken ook voor uh, de algemeen. De, de, de algemene zaak, hè, doe ook maar eens wat. Ja, en hoe durf je er ook nog geld voor te vragen ook. Alleen wat die ambtenaren continu vergeten, ja, is dat ze zelf wel een loon hebben. Zeg maar. ja. Ja. Ja. En dat, dat komt echt uh, heel vaak uh, voor. Ja, dus eigenlijk die, dat die ambtenaar wat je wil zeggen, is dat die die heeft dat inlevensvermogen niet. Want die heeft gewoon dat vaste salaris. Ja. Dus die snappen niet hoe het is om te moeten vechten en knokken om je salaris. Ja, en dan gaat hij inderdaad ook nog zuchten van, ah, ik weet je, ik moet, uh, waar, bij wie moet ik straks dat bonnetje inleveren en dat soort dingen. Het is dus gewoon mensen zonder ruggen gaat, zonder verstand, weet ik voor wat. Het is, uh, ik bedoel, niet iedereen hoor, maar. Aan de andere kant geeft je, geef je dat ook wel weer een soort macht uh, als, als ambtenaar. Dat je denkt van, hé... Hey, uh, ja, so, sommige mensen hebben dat, hoor. Dat ze dat, dat een ja. soort gevoel van macht hebben. Van, hé, hey, ik, ik kan dit allemaal doen, weet je wel. Ja. Ik, ik heb alleen maar iets niet te doen. En die, die, die gast is al een leven ja. Weet je wel? Ja, ja. ja het is... Uh, een feest van incompetentie, zeg maar, de ambtenarij. Uh. Ja, het, heeft ook een, het is ook iets psychologisch, denk ik. Ik zit heel dicht tegenwoordig op de ambtenaren, want die proberen samen te werken met de burgers in de wijk. En god, zeg maar, hoe zij burgers zien, weet je, ja, dan is het gewoon grappig om tegen hen te zeggen, ja, maar jullie zijn ook burgers. En dan beginnen ze helemaal op een stoel te wiebelen en zo. Alsof ze toch altijd net een streepje voor hebben op de burgers burgers of zo. Uh, uh. Terwijl, ja, zo werkt dat niet, weet je. Dat is, uh, als je denkt dat je uiteindelijk toch aan de langste eind zult trekken, ja, weet je, dan, dan uiteindelijk krijg je dan een uh, groep burgers mee die dan uh, zeer bewust van zijn dat ze eigenlijk alleen maar voor het karretje worden gespannen, hè? om uh, aan te schuiven bij dingen en weet ik voor wat, van... Uh, Nee, je hebt tegenwoordig ook allemaal van die inspraak uh, dingen. Alles moet fucking democratisch. Nog democratischer dan democratisch. En uh, nou, ik kom er maar bij en zo. Nou, de, dat is allemaal uh, werk voor uh, de ambtenaar. Nou, komen er echt de meest waanzinnige ideeën soms uit. Nou, en dan zijn zeg maar de mensen die de weg half kwijt zijn... maar denken van, ja, met mijn uh, prachtige geest... kan ik iets bieden aan de gemeente ja die die doen die springen dan een sprongetje van uh, blijdschap en dan krijg je ergens een een een tuintje of zo of uh, ergens iets in een bepaalde leuk wat iets of iets wat in een bepaalde uh, hoe heet dat uh, blitse kleuren uh, wordt uh, geverfd of zo en en en dat is het dan en en, daar, en dan doen we nou allemaal net alsof we dat met elkaar hebben besloten, zeg maar. En dat dat, zeg maar, een grote stap, stap is uh, voor de mensheid. Maar het is, het is eigenlijk, is het gewoon uh, ontzettend sneu en wanhopig en weet ik veel. En, uh, en het, het is ook, zeg maar, ik, het, soms vraag ik me ook wel eens af of het gewoon de betere drugs op het gemeentehuis te verkrijgen is. Door, ja, wat ze dus voorstellen, zeg maar. Gewoon aan zogenaamd leuke ideeën en zo. En, en ja, en... Het is allemaal zeer jammerlijk, zeer jammerlijk. Ik, ik lees uh, nu net het bericht bijvoorbeeld, dat, uh, het is zo, in mijn wijk uh, moet een fietspad uh, komen, ik woon in Groningen, moet een, een snel fietspad komen naar het uh, universiteitsterrein. Uh, oh god, ben, jou, ben jullie ook al? Ja en uh, ja, die dingen die... Het is gewoon ja. een fietspad dus, hè? Ja, ja, ja, ja. Wat is het verschil? Kun je, moet je dan minstens 30 of uh, wat nee, nee, dat is helemaal niks... Ik uh, krijg een boot als je niet hard genoeg gaat. Hè. Hij, nee, nee, het is gewoon een fietspad. Ja, hij is, wat, hij is wat breder en als je als voetganger die probeert over te steken heb je gewoon een probleem, zeg maar. Dat, uh, dat is een snel fietspad. Het uh, is dus ook uh, uh, voor mensen met, hoe dat, trapondersteuning en uh, die Ja, licht... de uh, elektrische fietsen zeg maar, ja. Ja, ja. ja en die lichtfietsen die ook uh, bijna 70 gaan. Er de, de kruisen een aantal snelwegen waar je dan gewoon voor stoplicht moet wachten en zo. Ja, ja, precies. Nou, uh, uh, woning dus aan zo'n straat, dat is echt een, uh, een vrij... Drukke straat. En het is een belangrijke ader in de stad. Het uh, verbindt twee ja. tot drie wijken uh, aan elkaar. En daarover moet ook nog, uh, hoe heet het? Ambulance en, uh, en uh, politie. Die moeten er allemaal overheen. Hè? Brandweer over die ja. weg. Weet je wel? Omdat uh, al die andere straten, dat zijn gewoon. Straten in de wijk, weet je, dan moet je, mag je maar maximaal 30. En nou hebben ze dus in alle wijsheid besloten dat, uh, straks de fietsers voorrang krijgen op die drukke straat. <lacht> en, ja, en dat. Dat gaat dus niet gebeuren, hè? <lacht> nee, nee, nee, nee, want voetgangers, ze dus, dus zat al een zebrapad en voetgangers kregen al nauwelijks, uh, voorrang. Want het is, weet je, gewoon zo'n lange weg. Weet je, die drie wijken met elkaar verbindt. Ik weet helemaal en, wat je bedoelt. Ja, eh, maar het eigenlijk, waar het alleen maar over gaat, is dat de wethouder wil graag dat Groningen fietsstad 2017 eh, wordt. Oh god, ja, prestige en, dus. Ja, en daar mag wel een fietser voor worden aangereden, denk ik dan. Ja. Ja, en dan hebben ze natuurlijk weer een mooie reden om dan een fietsbrug erin neer te zetten, weet je wel. Ja, maar daar is geen geld voor. Nee, maar dan wel als die dooier er is, hè? Ja, oh, ja, ja, ja. Misschien, misschien dat dat dan het plan is. Maar ja, maar het het is die, echt... die brug wordt dan nog naar die dooier vernoemd ook, weet je wel, stroot. ja. En dan worden de drie huizen gesloopt zodat die brug er kan komen. Ja. Maar de bewoners in de wijk zijn tegen, want nou die kennen gewoon dat stukje. De politie is tegen en toch wordt het door de gemeenteraad gedrukt. Het is echt waanzinnig. Ja. En dan voel je de macht van de gemeenteraad. Ja, maar dus ook van hoe hoe weinig het ze kan schelen, zeg maar, wat er hier aan realiteit is. Het is als je gewoon erbij staat dan zie je dan, en, je kent, en je kent dat stukje, dan is het gewoon onveilig. En ze zien alleen maar hun megalomane project, ja. uh, waarin gewoon uh, uh, oh, fietsen is gezond en dat soort shit. En, en, en daar moet dan alles voor wijken, zelfs. En, en, en op een magische manier uh, gaat, zal het straks uh, waarschijnlijk uh, ontzettend goed gaan bij uh, die oversteek of zo. Ja, goed, ja, nou ja. Eh, uh, volgende bericht? Ja. Ja, nee, goed, dan gaan we even naar de vloggers. De truitervloggers zijn er weer, hoor. Ja, en die uh, worden ook weer uh, beperkt in hun vrijheid van expressie. Want, uh, ja, de agenten die willen beter beschermd worden tegen de truitervloggers. Ja, dit is nog van uh, Saan Daum. Ja, naast Ja, want die foto die erbij hoort, dat uh, kwam ook uit uh, Saan Daum. Het is een, uh, iemand die doggestaal doet bij een agent. Ja. ja. En uh, nou, dan waren dan zeg maar mensen een heel. Ja, weet je, dan tas je de politie aan. En de goede eer, en weet je voor wat. Oh, ja. En dat kan niet. Want dan uh, kantelt de hele rechtsstaat. Maar hij doet het toch? Hij doet het toch? En blijkelijk hebben we dat toch. Uh, overleeft. de dus schaf uit de belhamer. Ja, maar, maar misschien had het ook mee te maken met dat de minister gelijk een wetsvoorstel aan het maken was. Oh, alsof hier wel wat klaar liggen. <laughs> ja, dus nou mag er niet meer, wat was het? Zomaar een foto worden gemaakt van de politie. Wat ook best wel kut is, want uh, Het zal maar goeie... zomaar voor je camera lopen. <laughs> ja, want uh, één goede reden, dit speelt in de Verenigde Staten dan, dan wel. Ja, uh... En uh, nou ja, de discussie waarom je natuurlijk agenten wel zou mogen uh, filmen is omdat je komt niet zomaar in contact met een agent. En uh, meestal is er iets aan de hand. Mm -hmm. En meestal zit die agent zich met jouw leven te bemoeien. En wat je dan wilt doen is uh, bewijsmateriaal verzamelen. Van de situatie met die agent. En ja. als, dat, als dat zeg maar uh, in het geding komt. Ja, dan is de rechtsstaat uh, net zo goed uh, naar zo'n man en moer. Want dan krijg je dus gewoon agenten die denken dat ze alles kunnen permitteren. Ja. Die zeg maar alsof ze burgers aan het uh, uh, joyride zijn uh, bij hun anus. Ja, hoe het ook aan het zwaffelen Dat was het woord. zwaffelen ja, Ik vind het altijd weer verbazingwekkend dat, dat die arme agent, die moet altijd, in de media is het altijd die arme agent die wordt bedreigd, zeg maar. En, uh, en dat blijft altijd zo. Of het naar, in de VS schiet de politie 1200 mensen per jaar dood. Uh, ook in hun rug en als ze op de grond liggen en worden gewurgd enzovoort. En toch is het verhaal altijd, oh jee, er is een agent bedreigd. Er is nooit er is een burger bedreigd, dat kan niemand wat schelen in de media. Maar er is een agent bedreigd dat... Uh en de, het is natuurlijk ook het rare dat die agent die heeft het hele rechtssysteem achter zich, die agent die heeft een pistool bij zich, en die onderdaan heeft alleen een camera bij zich. En ik, ik geef al toe, het zijn wel vervelende ventjes, maar dit heeft inderdaad wijdverbreide gevolgen, want het betekent dat inderdaad als burger heb je helemaal geen bescherming meer, zelfs niet van de videocamera om te bewijzen wat er, wat er, wat ze doen. En het is natuurlijk bewezen uit allerlei experimenten dat als er een machtsverschil is, dat, dat, dat bijvoorbeeld uit het uh, Stanford Prison Experiment, dan krijg je dat er gewoon heel snel machtsmisbruik uh, wordt gemaakt. Want ja, je kan gewoon ook wel mee wegkomen. En nou kan je dus zelfs niet meer filmen, de politie, om uh, aan te tonen wat er uh, gebeurt. Ja, en Het uh, idee van uh, Ahmed Marcouch dat is dat mensen de filmpjes alleen online mogen zetten als ze de agenten onherkenbaar maken. Want die agenten kiezen er niet voor om bekend te worden. We moeten voorkomen dat ze vogelvrij worden. Toch wel... Uh, maar er, is ook zo, er staan overal camera's van de overheid op je gericht. En uh, ja, je mag geen, uh, geen boerken aan om uh, onherkenbaar te blijven. Dus jij moet overal met automatische gezichtsherkenning met je ID bekend zijn. En met je OV-chipkaart en je auto-nummerbord word je overal getrekt. Maar andersom... Moeten zij alleen anoniem op uh, het internet gezet worden. Ik zou zeggen, het argument geldt hier ook. Het argument geldt eigenlijk altijd van... Als je niks fout gedaan hebt, heb je ook niks te vrezen. Want dat zeggen ze tegen ons ook altijd. Uh, nou, we moeten er wel even bij zeggen. Die agenten, uh, of tenminste de politie... Die zet niet al die informatie die je net opnoemde... Die zet ze niet zomaar publiekelijk op internet... Uh. Nee, maar het is natuurlijk wel bedreigend voor je als, om uh, als onderdaan, omdat het ja, hele machtsapparaat ja. van de politie uh, daar wel toegang toe heeft. Ja, dat klopt wel, ja. ja. En uh, ja, het enige verweer dat de burger heeft is om aan te geven, kijk, ik ben misbruikt. En waar moet hij dan naartoe gaan? Ja, de overheid zegt altijd: oh, ja, dan moet je naar de overheid toe gaan om je beklacht te doen. Ja, maar dat zeggen ze bij die. Bij die whistleblowers, uh, of die weten, die bellentrekkers, die, uh, uh, die klokkenluiders zeggen dat ook altijd. En je had binnen het systeem moeten gaan zo. Ja, er is natuurlijk een reden dat mensen naar buiten treden met die informatie. Omdat het systeem niet werkt, omdat het zichzelf beschermt. Dus ja, het is een uh, vervelende stap in de verkeerde richting. Maar je ziet ook met die hele privacywetgeving ook in de. UK is dat ook een vreselijke wetten zijn er aangenomen eigenlijk, die heel ver gaan. Een heleboel overheidsdiensten hebben gewoon complete toegang tot de browsergeschiedenis van alle, alle onderdanen. Het is gewoon heel eng, dat soort dingen. Ja, en daar kun je in de ene staat wel in de cel belanden als je een agent fotografeert, in de andere niet. Ja, dit is dan Engeland dan hoor, ik maar. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, in de Verenigde Staten dan wel. Hè? Terwijl, ja. eh, nogmaals, voor een normale rechtsgang mag je gewoon bewijzen verzamelen. Ja, en, en, maar niet overal dus meer. Nee, maar dan gaan we even van de Nederlandse politie even naar Europol. Er uh, is een heel groot datalek geweest waarbij allerlei uh, informatie van uh, terroristendossiers zijn uitgelekt. En die zijn in Zembla zijn ze gepresenteerd. En dit geeft ook al aan dat het een enorm gevaarlijk idee is om de overheid overal een achterdeur te geven in allerlei encrypties en telefoons en... Uh, zodat zij overal bij kunnen met het idee van, nou, dan kan er nooit iets misgaan. Terwijl, ja, statistisch gezien is de overheid de grootste moordenaar uit de geschiedenis. En niet alleen dat, het is ook dat als zij daar eenmaal toegang toe hebben, dan kunnen anderen daar ook bij komen. En dat zie je ook alweer. Dus een heleboel, dit is niet de eerste lekt. En ook in de, in Amerika zijn er al een heleboel lekker geweest vanuit overheden naar, uh, ja, van, van databestanden van onderdanen via overheden naar uh, allerlei hackers toe, zeg maar. Mm -hmm. dus ja, dat moet je gewoon niet hebben een achterdeur erin, en dat, dat betreft kan ik uh, Apple's standpunt wel begrijpen dat ze, het wordt natuurlijk altijd gebruikt wat ze dan de four horsemen of de apocalypse noemen, uh, pedofiele deze terroristen, nou ja, dus nog twee van die, uh, van die uh, ja, enge, enge mannen. Libertariërs. <laughs> ja. Oh ja, criminele organisaties en uh, nou ja, nog eentje. En die halen ze altijd van stal om de privacy terug te schroeven. En uh, wij moeten overal bij kunnen. En er gaat natuurlijk nooit wat aan gebeuren. Want dan, uh, het moet blijven doorgaan zodat ze excuses blijven hebben om... ...onderdaan eronder de onder te houden. Ja, ik sta even even te kijken. Dat heeft te maken met een medewerkster van Europol ...die had die uh, gegevens mee naar huis uh, genomen... ...heeft een kopietje van gemaakt... Op een uh, die had ze gestald op een onbeveiligde backup schijf... ...die met het internet in, aanraak, uh, ja, in aanraking was gekomen. <laughs> en schijnbaar even dus toen in één keer een hacker... Uh, ...die dacht, hé, hey, vertrouwelijke informatie. ja... Uh, yeah. uh. <laughs> die hacker moest toevallig wel weten dat dat daar lag... Uh. R rond het millennium uh, waren er ook wel in Nederland USB-sticks en harde schijven en zo. Die zomaar in een taxi uh, bleven liggen. Ja, maar ook wel gewoon aan de straat gezet, weet je wel. Gewoon, uh... <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. de computer haal maar even op. Ja. Dat is ook een manier van klokken leiden, natuurlijk. Mm. Ja, ja. Uh, nee dat klopt. Het is... Uh... Als het gaat om uh, opslag uh, van gegevens en overheid. Ja, dat, dat, is, dat is nou echt een reden om overheid ook af te schaffen. Want uh, nou, mag ik hier God winnen? Ja. Ga je gang, ik heb er een probleem mee hoor. Ja. Ja. Het, het, het loopt altijd een beetje raar af, zeg maar. Ja, het is, uh, het is er gewoon op wachten eigenlijk. Ja. ja, want in de Tweede Wereldoorlog er van de, werden er nog van die kaartenbakken opgeblazen. Ja. Uh, zodat, je, zodat de naties niet meer konden achterhalen wie nou de Joden waren. Ja, maar dit is natuurlijk helemaal niet meer te doen vandaag de dag. Er zijn overal meerdere kopieën en. Uh, ja, en het sowieso het hele betalingsverkeer is helemaal een identiteitszaken. Je kan niet meer gewoon een pasje namaken en daarmee wegkomen, want het zit allemaal gekoppeld aan databases. Dus, uh, ja, de, de eerstvolgende groep, die, uh, die is ook echt de sjaak zeg maar. Daar is geen voor ontsnappen meer aan. Nee, nee. En het yes. is inderdaad gewoon een kwestie van wachten. want zeg maar. Het is altijd crisis uh, uh, escaleren en de spanningen opvoeren tot er ja, tot er bloed vloeit. Dat is eigenlijk het idee altijd. Ja. Nou, ik, ik heb al een bruggetje gevonden dan, uh, met het volgende onderwerp. Ja, ja. Laat ons niet wachten. <laughs> nou, de, de volgende groep die, uh, die de dupe wordt van al dat uh, registreren. De Uber rijder. Ja, ja de, de Uber die moet 650.000 euro boete betalen aan de overheid. Vanwege het overtreden van de taxiwet. Ja, hebben ze eindelijk een mooie legaal middel gevonden om... Uh, ja, weet je wel, een, je neemt één vergunning en dan rijden ik weet niet hoeveel taxis uh, op. Mag het nog niet. Ja, het is natuurlijk onzin dat je een vergunning moet hebben om mensen van A naar B te rijden. dat is weer uh, ja. belachelijk dat er een hele taxiwet voor is. Hè, maar dat is ja, het is natuurlijk een beschermen de overheid, die, uh, die houdt een monopolie in leven. En ik heb zelf met Uber gereden in Amerika, ik moet zeggen, ik vind het super handig. Ja. Ja, het is... Uh, en het is natuurlijk typisch ook werk voor mensen die weinig opleiding hebben, die een centje kunnen verdienen. En, uh, ja, als je wilt een taxicentrale, ja, dan moet je weer invechten in het, in in het taxilobby. Ja. Nou, ik zag laatst nog uh, een aantal uh, mensen in Amerika. Uh, wat zeggen iets wat links-Bundy uh, Sanders mensen zich zorgen maakt om Uber. Want het, wanneer je voor jezelf werkt, voor Uber, word je niet beschermd door, <laughs> door de, door de werknemerswetten. Hmm. Nou, het is hetzelfde om... wat je hier met zzp'ers hebt, toch? Gooi ze ook over die boeg van: oh ja, die mensen worden niet beschermd, zo vreselijk, we moeten ze hun brood uit de mond gaan roven. Ja, het tegen zichzelf dus beschermd worden, toch? Ja. ja. ja de vakbonden vinden het ook allemaal geweldig, want uh, al die losse figuren die zomaar zzp'er zijn of uh, voor z'n zelfwerker, daar vangen zij niks aan. En het is ook heel slecht voor hun imago. Die mensen die worden niet beschermd door vakbonden en dan zouden ze eigenlijk ontzettend uitgebuit moeten worden. En als dat dan niet het geval is, ja, dat is, uh, en ze gaan daar vrijwillig mee door. Ja, dat is natuurlijk heel, slaat heel slecht voor die vakbond. Dus die moeten dat via overheidswegen verbieden, zodat ze weer allemaal naar, uh, naar de vakbond toe gaan. Hier staat er ook wordt het ook al volgens het ILT is voor het gebruik van de vergunningen van een ander echter een loonverband of zzp constructie nodig. Je kan niet zomaar iemand anders zijn vergunning gebruiken, <laughs> dan, uh, dat is de inspectie leefomgeving en transport, want dan moet je een juridische constructie voor opzetten voordat dat mogelijk is. Eh, ja, het is natuurlijk, uiteindelijk is het gewoon een pistool tegen een hoofd en geld aftrochelen af Dat, uh, dat is het hele idee, Er zijn inmiddels in al heel veel VVD'ers aan het lobbyen voor, uh, voor Uber. Dat, dat die dan nog niks voor elkaar hebben kunnen krijgen. Ik bedoel, mevrouw Kroes die zit uh, inmiddels toch bij Uber. Ja, ik denk dat het, dat het, uh, dat het wel een tijdje duurt. Maar Uber is wel een bedrijf die bij hun investering wel rekening hebben gehouden met van nou, we moeten een heleboel politie omkopen en dan uh, dan lukt het wel rond uh, en en we gaan daar ook een aantal slagen verliezen zoals uh, ja de Amerikaanse sommige Amerikaanse steden hebben ze ook verloren maar ik denk dat waar het is toegestaan is het gelijk zo populair dat uh, ja ik denk dat dat ze het uiteindelijk toch al gaan winnen dit uh. want je krijgt hetzelfde nou, met het marijuana legaliseren op een gegeven moment komt er zo'n... Uh, Zo'n momentum op gang. En dat is dan gewoon niet meer te stoppen. En dan, uh, ja, als er één schaap over de dam is, dan volgt de rest ook wel. Dan, dan staat het gewoon heel stom als je als land ergens aankomt. Ik heb ook al gehad, dan kwam er een baas vanuit Amerika. En die vroeg dan ook van, uh, uh, werkt Uber? hier? Uh, nee, dat. Uh, nou ja, Uber hebben ze dan wel toegestaan Nou hier, dat mensen met een officiële taxi licentie die mogen dan ook voor Uber rijden. Maar ja, dat kost dan, uh, dan kost het weer zo'n bak met geld dat het uh, niet zo interessant meer is. Ja, Wat me ook altijd verbaast, is dat welk land in de wereld je ook naartoe gaat. Overal hebben ze speciale luchthaventaxi's. Die dan ook uh, niet naar de hoofdstad mogen rijden, maar wel terug of zo. Of die mogen geen passagiers mee terugnemen. of Het zijn allerlei, allerlei rare beschermingen overal die ze hebben. Dus vooral de luchthaven, dat is iets wat... Uh... Nou, dat is zo apart uh, als je. Ik stap van een vliegtuig af, dus heb je een taxi heel hard nodig. Dus nou, dan kunnen we het heel erg duur maken met allerlei vergunningen. En uh, dat zijn alweer speciale vergunningen. Luchthaventaxi. Nou, ja, maar je hebt overal nog wel van die snorders ook. Die, ja, ja, ja, ja. Die, uh, ik bedoel, ook in Schiphol blijkt het toch nog heel moeilijk de kop in te drukken te zijn. En ze blijven maar omroepen dat je met een officiële taxi moet uh, gaan. Laat je niet in de luren leggen door. Hé, hey, maak ze reclame voor een snorder. <laughs> <laughs> maar dat vroeger ook, toen er nog heel veel in Amsterdam uitging. Ik bedoel, ja, dat, je altijd, dat noemen we altijd de Taliban, weet je wel. Dat waren die, die Turken die dan echt voor een heel laag prijs, die reden ze gewoon rustig naar een andere stad toe, weet je wel. Hmm. Ja. ja, het is ook, als je naar nou bij, bij Schiphol rijdt, ook allemaal in een... Uh, in zijn, uh... Tesla. Je mag alleen maar, een Tesla hebben Die auto's die zijn, ja, worden laten iemand die had een Tesla van 120.000 euro. Dit is een achterlijke, achterlijke auto. Je wil gewoon alleen maar van A naar B. Je hoeft niet in een, in een bedmobiel gereden worden of zo. Subsidie zeker. Ja, wat dan, nou. of het nou een subsidie is of een verbod of, maar ja, er zit natuurlijk ergens, ik bedoel, de, de klant vraagt er niet om, om in, in een peperdure auto vervoerd te worden. Tenminste... Ja. Uh, misschien sommigen wel, maar ja, de meeste mensen die, uh, die willen gewoon een, eff een efficiënt ritje hebben, zeg maar. <laughs> in Nederland heb je altijd van die ja, eigenlijk achtelijke, dure taxis. Het uh. ja. maakt denk ik ook eens niet zo heel veel uit op de, op de prijs meer, omdat, omdat er toch heel veel geld in de licentie gaat zitten. Ja. En allerlei vergunningen en, en toestanden, dat, ja, dan kan je net zo goed een hele dure auto kopen. En dat is een vastgestelde prijs ook, hè? Oh, dat ook nog, ja. ja, uh, ja goed, zo. Nou ja... We gaan nog heel even naar uh, de volgende berichten. Even kijken. Ja, we hebben Trump en Timmermans. Hm, allebei ja. met een T. Nou, zullen we maar gewoon met uh, Trump beginnen. Yes. Ik ah, zie hem nee. hier op de foto zie ik hem echt knuff knuffelen met een Amerikaanse vlag. En, en ja, daar gaat het ook eigenlijk een beetje over. Zijn uh, vlagfetish. Die, die schijnt echt te bestaan, hè? ...specifiek voor de Amerikaanse of? Ja, ja, ja, ja, ja... Als je zoekt op is, dan krijg je een... Uh... Ik denk dat ik dat liever niet toe... Uh... Nee, nee, nee... Nou, goed, dat iemand die heeft een seksuele obsessie... ...met een Amerikaanse vlag. Ah. Ja, ja, ja. Gisteren... Tenminste, ja, voor, uh, voor ons dan... Voor de luisteraar van de week, afgelopen week... werd Trump op een ochtend wakker... en die, uh, ja, die besloot uh, ochtends vroeg een tweet uh, de deur uit te slingeren... Uh, waarin hij uh, stelde dat mensen die de Amerikaanse vlag verbranden... die moesten of het uh, Amerikaanse staatsburgerschap afgenomen worden... of ze moesten gewoon de bak in. Ja, dus in ieder geval uh, mensen die nog dachten dat Trump een uh, soort libertariër was... ja, sorry... Ja, hij werd geloof ik wel teruggevloten gelijk van, uh, ja, dat is, een, dat is een oude discussie over die vlag verbranden. Of het ja. onder de vrijheid van meningsuiting valt. Zeg maar. in, uh... En inderdaad, Supreme Court, waaronder. Uh... Antonio Scalia, die door Trump zo bewonderd werd, die uh, hebben gestoemd gesteld dat dat uh, ja, inderdaad om de vrijheid van meningsuiting valt. Ik las wel overigens dat Peter Shift die zei al van, uh, ja maar renouncing, uh, je, je, zit, je burgerschap opgeven in Amerika kost meer dan 2000 dollar. Hè? En nu hoef je alleen maar een vlag te verbranden. Het ja, is heel, ja. mo heel moeilijk <laughs> om dat voor elkaar te krijgen. En ze kunnen nog bijgeroken. ook. Dus Zoals en die exit tax om het land uit te gaan. Ze proberen ja, de eerste kapitaalcontroles zijn dat eigenlijk al. Ze, ze, zijn, ze willen niet dat mensen weggaan. Tenminste, ze, ze willen vooral niet dat mensen die geld binnenbrengen weggaan. En uh, uh, mensen die geld kosten, die, die uh, hebben ze natuurlijk liever niet. Ja, dat zou dan een mooie oplossing zijn hiervoor. Hup, uh, ik koop een vlag van 2 euro, even in de fik steken. En <laughs> je bent er vanaf. Ja, dus ik zat nog te denken van misschien zit er toch wel uh, stiekem een soort libertariër in Trump. <laughs> ja. en geeft hij nou een soort stiekem een soort uitweg, weet je wel hint. <laughs> Ja, hey. misschien wil hij het zelf ook nog doen, weet je. Als hij zo meteen uh, president af is, dan heeft hij van ja, een router om uh, zijn kapitaal weg te sluiten Het hele bedrijf opeens geplaatst <laughs> naar <in> Singapore. <laughs> hey. Als het een libertariër zou zijn, dan zouden ze zeggen van... Uh, ...die mensen verdienen de kogel, hè? Hoezo? Dat is een grapje. Oh. Ja, ja, ja. oké, maar leg eens uit dan? We zijn er ja, meer ja, libertariërs maar... of... Uh... Nee, dat zeiden op een gegeven moment een aantal libertariërs... ...die ze zelf libertariër noemen... Zeiden oh, ja, ja, ja. ...van uh, dat bepaalde mensen de kogel moesten krijgen. <laughs> ja. Terwijl, Puurpeide. de afspraak is natuurlijk... Uh, we hadden één afspraak en dat is de non-aggressing non principe, principe. Ja. Uh, ja. maar die was blijkbaar heel moeilijk. Ja. In de politiek klimmen altijd mensen op die op een of andere manier toch meer geïnteresseerd zijn in macht dan in principes. Uh. Ja. Ja, uh, uh, het apenrots verhaal, heel veel uh, libertariërs uit het verleden zeg maar die hadden ooit rond 1970 de, de, het idee van uh, we gaan richting Capitol Hill om daar de boel te veranderen, weet je wel. En dan Ron Paul is het wel gelukt, maar heel veel anderen zijn op die rots, uh, die apenrots blijven plakken en hebben daar een mooie positie gekregen, weet je wel. Ja, ik heb wel eens gehoord dat iedereen die daar naartoe gaat uh, een gesprek krijgt met een of andere figuur. Ik ben naar zijn naam kwijt. En die gaat precies uh, uitleggen hoe zij gecorrumpeerd gaan worden door het systeem. En dan moeten ze ergens voor tekenen dat ze niet de belasting omhoog doen of zo, uh, Wat er ook gebeurt. En tot nu toe uh, heeft hij geloof ik iedereen daaraan kunnen houden. Of het kan alleen dat republikeinen zijn hoor. Uh, hmm. Maar heeft iedereen nou kunnen, houden, behalve George W. Bush, eh, die, had dat, uh, die had dat pakt verraden, zeg maar. Maar hij, hij, uh, hij dat, is wel, dat was wel een interessant verhaal, hoor ik van Twan. Ik, ik deze... heb nog nooit van, die, van deze figuur gehoord, maar die ging precies uitleggen dat als jij uh, het, zeg maar het House of Cards proces, als jij naar, naar binnen komt en je denkt, uh, ik ga de regulering terugdringen en ik ga de belasting verlagen. Hij, ga, hij ging precies uitleggen hoe jij, ja, wat er allemaal op je afkwam dan, om, om je om te krijgen. En okay. wat, er ook, wat er ook met Ron Paul gebeurt, is dat ze bij, als jij heel erg voet bij stuk blijft houden, dan op een gegeven moment geven ze het op. Dat was bij Ron Paul, die had eigenlijk helemaal geen last meer van. Uh, van dat soort gemarchandeer, want uh, ze wisten okay. toch bij hem wat het antwoord was. Hè. Ja, want ze hebben uh, op een gegeven moment zelfs uh, Ronald Reagan op hem afgestuurd, om, uh, <laughs> om gewild te krijgen. <laughs> <laughs> en die was toen president, en uh, Ron Paul, die behield voet stuk. Nee, dat uh, <laughs> gaat er niet van komen. <laughs> Ja, ja, nog even terugkomen naar de, de hele vlagverhaal. Ik bedoel. Uh, er is een. Uh, als, je, als je denkt van, is, is er een. Uh, uh, heeft Murray Rothbard het wel eens over de vlag gehad? Ja, Murray Rothbard, die heeft er wat over geschreven in een van zijn boeken. Ik niet, gewoon het is een stuk. Uh... Een stuk uh, stof. Een stuk stof, ja, ja klopt ja. Nou ja, wat hij zegt het is een, een private kwestie, een kwestie van uh, privaat bezit. Het is gewoon uh, jouw stuk textiel wat je hebt aangeschaft, uh, daar komt het in feite op neer. <laughs> dan mag jij er gewoon ja. mee doen wat je wil. Ah ja, zolang je maar niet andermans vlag... Uh, dit is, dit ja, hij zegt, zegt dat uh, dit inderdaad wel een issue is als je andermans vlag verbrandt en die andere persoon heeft daar niet toestemming voor gegeven. <laughs> dus ja, dan heb je inderdaad een probleem ja. ja. Mm. Of dat deze man, deze man waar ik net over had trouwens, dat Grover Norquist is. Uh, voor iemand die het ook op, op wil zoeken. Okay. De Tax Protection mm -hmm. Pledge. hij uh, iedereen tekenen. Ja, maar zo heel lang hebben we toch nog uh, geen vlaggen. Een biljoen jaar of zo. Of De Romeinen hadden ook al vaandels, toch? Van die standaard. Ja, nou, maar dat is wat anders. Het was niet... Uh... Ja, goed, die aanhandelaar en dan moest je ook je opgeheven rechterarm naartoe uh, opheffen. Uh, als, als saluut. Uh. Oké. Okay. Ja, maar de Nederlandse vlag is, is natuurlijk wel eens anders geweest. Ja, ja, ja. Die die we nu hebben is trouwens uh, het jaren 30. Ja, precies zijn uh, op 19 februari 1937... ...heeft uh, koningin Wilhelmina het uh, kortste wetje ooit uh, ondertekend. En dat was namelijk uh, ja, de, het kortste koninklijk besluit ooit. En die luidde dat de kleuren van de vlag van het koninkrijk der Nederlanden... Uh, ...rood, wit en blauw zijn, ja. Nou, waarom was dit zo belangrijk? Dat had te maken met uh, de NSB. En uh, die partij die werd steeds populairder. En drong er erg op aan dat de oude prinsenvlag, uh, oranje-blanje-bleu. Dat dat de officiële vlag uh, moest uh, worden. Ja. Voor die tijd was er namelijk geen wetsartikel waarin uh, gemeld werd dat uh, de Nederlandse vlag moest zijn. In ieder geval de prinsenvlag heeft ooit gewapperd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Daarna was het eigenlijk een, weliswaar een rood-wit-blauwe vlag... maar dan met iets andere kleuren. Blauw en rood. Oké. Okay. En, en toen dachten, toen dachten ze... Nou, als, we, als onze vlag dezelfde kleuren heeft als de Fransen... dan zullen de Fransen ons wel beschermen. Ja. <laughs> dus, nou, De Fransen hadden het eigenlijk tegenovergesteld uh, <laughs> gedaan... want die vreesden dat de Duitsers via Nederland... Uh, Zeg maar, uh, Frankrijk zou er binnenvallen wat dus ook gebeurde. En uh, die wilden ook adviseren in de versterking van het Nederlandse leger. Ja. Maar die zagen dat dat gewoon een verloren zaak was. Maar uh, die vla vlaggen, die, toen, die oude vlaggen die toen zijn uh, weggegooid. Uh, uh, er zijn toch ook een paar van verbrand uh, toch? Ja, ik denk van wel. Ja, ja, ja, ja, ja. ja maar in Nederland doen ze een denken, niet zo moeilijk over, toch? En je ziet het ik in Nederland. Uh, nou, wat, hier, ja, daar, die gekte kan waarschijnlijk zo de kop opsteken. Ja, ja, ja, ja. Als er weer een westvestel door gedrukt moet worden, zuik er dat... in een keer een paar en vlag <laughs> Ik denk dat het op het moment dat ze hier gaan verbieden de vlag te verbranden, dat je dan vlag vlagverbrandingen krijgt. Ja, uh, uh, maar, uh. ja, ja. Maar dus, uh, ja. Nou, ik, ik had vandaag zo'n discussie over uh, de Koran, de heilige Koran. Mm -hmm. En uh, eigenlijk heeft hij dezelfde instructie als uh, de vlag. Uh, de Koran moet je ook goed uh, behandelen. Want hij is heilig. Ja. Maar toen hadden we zeg maar een gedachte-experiment van... Wat nou als er... Uh, ten eerste, wanneer is de Koran heilig? Nou ja, weet je, als die er is al, zeg maar. Hè? Dus als hij helemaal af is. Maar wat nou als een, een vrachtwagentje vol Korans in uh, de brand uh, vliegt? Uh, wat moet je dan doen? Want als je gaat blussen, dan uh, wie weet spuit je er dan meer onder... Dan, uh, dan nodig weet je wel He, dan krijg je uh, overal water en roetschade ja, dus dan heb je wel, uh, laat je, laten we zeggen, een koran ja, een beetje bevuild. Ja, misschien zijn ze, is de hele partij dan verloren. Zeg. Misschien wel. Ja, misschien moet je dan de hele partij als verloren beschouwen. Maar wat, uiteindelijk is dan de vraag van wat gebeurt er als je nou ja, of een koran uh, slecht behandelt. Of als je een vlag uh, slecht behandelt. Wat gebeurt er? Laten we het daar eens over hebben. Uh, niks. Ja, Misschien moet je het experiment eens uitvoeren, Henk. En dan ja. vraag dat het vinden. Ik denk dat je niet uh, al te publiekelijk moet maken dat je het gedaan hebt. Nee. Ik kan het gerust doen, maar het, het gaat meer over de uiting dat je het doet. Ja. En dan, dan worden bepaalde mensen hysterisch. Terwijl dat dan, toch alleen ja, maar extra zon, omzet oplevert. Je ja. worden er worden yeah. mensen hysterisch, maar... Gaat dan de economie achteruit? Of, uh... nee, nee, er worden meer uh, Korans gedrukt. Ja. Uh, door. Je weet je toch weet dat het uh, vernietigen van dingen leidt tot meer economische groei? Dat, Keynes oh. heeft ons dat uitgelegd. Nee, <laughs> ja, ja, ja, maar dat Broke is het waar hoor. Dat, dat, dat, dat is waar. Want dat heeft, uh, hebben de, de, Beatles, <laughs> de Beatles hebben dat, die, uh, dat expres toegepast. Uh, de manager van de Beatles trouwens. Die kwam erachter dat als er meer uh, Beatles-platen vernietigd werden. ...dat er dan meer verkocht werden. Uh, dus die is toen allerlei stunts gaan uithalen... ...waardoor er meer Beatles platen vernietigd werden. Onder andere, de, hij stookte John Lennon op... ...om uh, dan in Amerika te gaan roepen... ...dat hij de nieuwe Jezus was. Ja. Waardoor Christen zijn plaat gingen uh, vernietigen. ...maar hij ging ervan uit dat die mensen dan weer opnieuw... ...een uh, plaat gingen kopen van de Beatles... Maar wat hij ook deed was uh, teksten in die platen toevoegen. En want hij kwam erachter dat de discjockeys moesten de plaat uh, scherp stellen. En in, had, dus had in het intro had hij allerlei woorden gedaan. En als je dan die plaat achteruitdraait, dan hoor je in één keer uh, number one, number one of zo, weet je wel. En toen dacht hij, uh, nou die discjockeys gingen dat zeggen. Van hey, als je moet je hem nou achteruitdraaien, hoor je dat. Dus ging iedereen thuis die platen achteruitdraaien, waardoor die platen dus eerder slijten. Waardoor er dus meer exemplaren verkocht werden. Dus het vernietigen van iets, dat leverde dan weer extra winst op, snap je? Mm. Oké. Okay, ja, dan ja. moesten die mensen weer opnieuw die plaat afschaffen. Ja, <laughs> dat is dan één effect. Maar het ja, nadeel is ja. natuurlijk dat die mensen dus, die die plaat kochten, die konden dan niet die nieuwe bankstel meer kopen, zeg maar. Dus, ja. dus, nee, nee, maar dat, dat kon, dat kon die, die, die manager van de <laughs> Niet zoveel, zoveel schelen. <laughs> ...schelen had, <laughs> als ze Als plaatjes verkocht werden. Ja. Dus wat je wil uh, beweren is dat... Uh, ...eigenlijk Trump tegen uh, economische voorspoed is. Ja, uh, vanuit Keynesiaans uh, perspectief dan, hè? Ja, en de Beatles. <laughs> ja, ja, ja. Maar misschien was de Beatles-manager wel een Keynesiaan, ik weet het niet. Dus. Het was wel een jood. Uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, ja, dat is een goeie. <laughs> dat maakt er verder ook niet uit. Epstein, Epstein, Brian Epstein. Ja, Brian Epstein, ja, ja, ja, klopt. Ja, ja. Okay. Ja, ik zat even in de war met George Martin, want dat was de producer, hè? Ja, dat is heel precies. Ja, dus, nee, maar omdat, uh, nee, ik zit er een beetje grapje over te maken, maar uh, dit is gewoon symboliek. En als het gaat om symboliek, dan. Uh, ja, dan raken mensen toch een beetje de weg kwijt. En zeker dus ook als je gaat navragen van, ja maar, hè, uh, wat voor symboliek is dit dan? Ja, er zijn zoveel mensen voor deze vlag gestorven. Ja, oké. Okay. Ja. ja, ze zijn al dood. Dus je krijgt niet meer terug. Ja, ja. ja dat is, wel net, het is nou precies hetzelfde... Moet je maar niet gaan vechten voor de staat. Ja, het is precies hetzelfde als uh, zeggen dat Jezus voor mij aan het kruis is uh, gestorven. Ik heb daar ja. niet om gevraagd. Ja, ik heb nee. ook wel uh, leuzen gehoord. Als je op de vlak staat, dan sta je op de vermoorde soldaten die voor ons strijden. En weet ik het allemaal. Ja, dus zeg maar voor... Uh, je gaat niet mee in onze fascistische... Militaire staartje, zeg maar. Ja, zo verwoorden ja. ze het dan niet, hè? Nee, nee, nee want dat, dat zou, dat zou veel, te, veel te pijnlijk zijn natuurlijk. Ja. Want, uh, nee, de zwarte piet wordt bij jou neergelegd. Ja, ja, uh, ja, want je bent dan niet uh, vaderlandslievend, Want uh, ja, de propaganda natuurlijk voor het leger is dat je vaderlandslievend bent. Want je bent bereid om het hoogste offer uh, te brengen. Wat? En daar valt wel wat voor te zeggen, toch? Ja, maar het is een totaal subjectieve beleving. Je kan ook zeggen van, kijk, kijk als jij zeg maar de, de, de vlag verbrandt uit een, als een uh, uiting van protest, weet je wel. Je bent niet eens met wat het land doet. Oké, okay, ja, dan worden sommige mensen boos daarover. Als je zegt van, nee, ik uit het omdat ik zo... Als, als, als vorm van, van blijdschap. Omdat ik zo blij ben dat ik in dit land leef. Ja. Laat ik deze vlag in de fik steken. Als uiting van vreugde en dankbaarheid. Zuiveringsvuur. <laughs> dat louter ja Ja. ja. ja in, Zijn ze dan ook boos? Ja, dat zou kunnen. Maar, dat, hè, maar dan zouden ze je waarschijnlijk ook wel niet meer begrijpen. Maar intentie zou dan inderdaad uit moeten maken volgens ja. mij lukt het niet om je in, om je in Nederland de gemoederen daar zo hoog over op te laten spelen want Amerika is wat dat betreft toch een stuk nationalistischer, denk ik ja, ja, meer ja. ja. Ik denk ja, dat in Nederland toch ja. een hoop mensen hun schouders een beetje ophalen. Yeah. Oh, sure. Ja, maar toch... Uh, toch uh... Laten we het gewoon een keer doen. Toen... ja, Toen... Uh, ja, ja. to... toen uh... oh, kijken even de reacties peilen, weet je wel. Vrijd Radio gaat nu een Nederlandse vlag verbranden. Even <laughs> kijken, want jullie gaan... Omstanders interviewen. Wat vind je daar nou van? <laughs> ja. ja, nee, toen, uh, toen... Er is wel eens een vlag verbrand ergens in het Midden-Oosten van Nederland. <laughs> Bye. <laughs> Bye. <laughs> <laughs> Het was een vergissing ja, waarschijnlijk. Ja, dat, dat was... Het is, is die, meer dan ja. Frans, hoor ik. Ja, ja, ja. Frans bedoeld. Maar, ja, uh, dus zo... Achmed. Achmed, dat was toch oranje, blanje, bleu? Nee, <laughs> dat hebben ze in 1930 veranderd. Ja, ja dat, is, dat is trouwens ook als een, Ja, dat is ook nog eens een keer... Hij uh, zie je toch gewoon verkeerd hoor. Als ze net een kwartslag hadden gedraaid, <laughs> was het een Frans vlag. Ja, dus, dus, ja, toen... Weet je, dat, dan merkt je wel aan het sentiment, weet je, van, van uh, dat het toch wel redelijk barbaars was of zo. Weet je, van dat de beschaving is ook respect hebben voor je vlag. Want natuurlijk heb je ook een vlaggeninstructie hè, en dat soort dingen. Ik bedoel, dat heb je dan wel. Op zijn kop hangen. Ja, je hebt in ja. Nederland inderdaad, uh, Ja, in Amerika, je kan gearresteerd worden als je hem 90 graden gedraaid ophangt of ondersteboven of zo. In ja. Nederland is het ook zo, het moet voor acht uur binnengehaald worden ik, ik weet ja. nog dat ik me daar ook een beetje over verbazen, dat mijn vader daar een beetje panisch over heeft. Ja, het moet wel om acht uur binnengehaald worden. Uh, ja, nou, ik heb dus echt een keer zo'n boekje gezien, hè? dat heette dan Vlaggeninstructie, inderdaad. Ja. Ja, uh, maar in Amerika is uh, de vlag op zijn kop hangen bijvoorbeeld. Dat is dan country in distress. Dus als het het land in onrust is, dan mag je de, dan moet je de, de vlag op zijn kop hangen. En sommige mensen doen dan dat dan als uiting van uh het protest tegen de oorlog of zo, weet je wel. Dat is heel subjectief, wanneer is het country in distress. Ja, precies. Ja, ik vond dat het in distress was. Nou. Ja, precies, ja. Dus daarom doen ze dat dan bij als uiting van protest. En daar kunnen sommige veteranen ook heel erg woedend over worden. Er zijn verschillende filmpjes over op internet uh, te zien. Uh, moet je maar eens gewoon even googlen naar uh, upside down, American flag of zo, weet je wel. Wat zou er eigenlijk gebeuren als je je vlag om 9 uur uh, ophangt? Wat voor symbool is dat dan? Ja, gewoon een keer proberen, dan komt er vanzelf wel iemand vertellen wat dat betekent. Uh. Een politieagent die dan toch alles langskomt? Uh. Meneer, u houdt zich niet aan de vlaginstructie. Uh, ik denk dat dat ook weer heel erg meevalt in Nederland. Hè. Ja, ik denk aan Martin Bosma, die zegt dat uh, iedere school, die moet een vlag gaan hijsen. Ik zie dat hij postigd wordt daarom, maar uh, de rest... Dat lijkt me inderdaad wel de typische, ja. ja. dat gaat er een beetje de verkeerde kant op inderdaad, hè. En dan uh, nog de, de saluut brengen en de pledge en uh, dat soort uh, zooien. Ja. Amerika ja. moet natuurlijk alle el kinderen elke ochtend uh, de pledge aan een nation brengen. Pledge? Ja. Oh. Trouwens weer aan de vlag, ja. Jesus. En daar begint die vlag is. fetisch, hè? Ja. een yeah. pledge of allegiance. Elke yeah. ochtend van je kinderen. Dat ben uh, yeah, je niet heb je van, inderdaad. Nou. Begin van de 20e eeuw was dat nog echt met opgeheven rechterhand, hè? Ja, ja dat is uh, toen maar een beetje aangepast. Ja, toen Hitler het ook begon te doen, toen hebben ze dat maar veranderd. <laughs> ja, goed, ja, dat is de brug is naar Timmermans <laughs> zo gemaakt. Well, I pledge allegiance to the flag of the United States of America... ...and to the republic for which it stands. One nation under God and the visible. Ach man. Ja, dat uh, moet je zeggen. With liberty and justice for all. <laughs> <laughs> ja, uh, Als je het moet opzeggen, dan is het geen liberty meer. Maar goed, uh... Het is ook wel vreemd dat het... Uh, dat het under God is. Terwijl ze in Amerika altijd heel panisch zijn om God de school in te brengen. Ja, maar ik denk dat ze dan een andere God bedoelen natuurlijk, hè? Het sociaal contract. De mm, God in Washington. Ja. ja, goed joh. Nou ja, ik was al bezig met het bruggetje naar Timmermans. Hij blijft erbij. Er zijn aanwijzingen voor betrokkenheid van de Gulen-beweging bij de Koep. Ja, ze zijn echt zo, volgens mij zijn ze nu echt zo panisch van. Uh, ja, nee, we moeten Turkije erbij houden. Dus ze gaan nu echt... Ja, dat idee krijg ik ook inderdaad. Ja. Hij, hij heeft dat gewoon... Uh, ja, het is, het is een heel raar verhaal dat die Gulen vanuit de Verenigde Staten... Dat hij daar betrokken bij was en hij ontkent ook alles. En vroeger wa waren Erdogan en hij ook uh, maatjes. En, uh, en nou is dat gewoon... Dat is de Emmanuel Goldstein geworden van Turkije... Die al dat slecht op zijn geweten heeft, die, die, die Gulen. En... Uh, en dan gaat die Timmermans die gaat daarin mee om maar met Erdogan uh, vriendjes te blijven, zeg maar. Of, of, ja, om die, hij is natuurlijk, als de dood dat die EU-uitbreiding er uh, niet komt. En uh, dan gaat hij maar, ja, tenminste, zo kan ik het alleen maar lezen, dat hij... Uh, daarom opeens denk ik dat uh, inderdaad de koep door de Gülüm-beweging gedaan was. Binnenkort nog vijf minuten van haat tegen Gulen. Ja, hard schreeuwen. Ja. ja, die, die Turks, ja de Turk, Turkije heeft ook enorm veel mensen. Dus uh, dat is, uh, ja, ik kan me voorstellen dat ze daar wel lekkerbaarder naar kijken een enorme uitbreiding is dat ja, als ze die erbij weten te te snaaien. Ja. Ah joh, zolang ze maar geen glokken hebben, dan is het wel goed. Uh. <laughs> ja, <laughs> ja het wordt nog interessant om al die Europese regeltjes uh, daar toe te rappassen. passen. Zeg maar. Oekraïne natuurlijk ook zo geval. <laughs> Ervan, de Nederlandse Gulebeweging beweging noemt de uitspraak gevaarlijk voor duizenden aanhangers in Europa. Hij spreekt van de hele Gulebeweging, beweging reageerde Saniyik -Ni Salki. Niet van een paar mensen of iemand in Turkije, maar de hele beweging. We hebben gezien dat dit soort uitspraak kan doen met Erdogan-aanhangers in Nederland. Er werden ineens allemaal landverraders en terroristen genoemd. Schiet ze dood waar je ze ziet... Het werd op sociale media geroepen. En nu gooit Timmermans weer olie op het vuur. Ja, het zal Timmermans uh, worst wezen, wat er met die, met die uh, mensen gebeurt natuurlijk. Ja, ja volgens mij kan dan überhaupt gefluisterd wat er überhaupt met mensen gebeurt. Nee. Precies een baantje, maar even. Ik denk toch niet dat je aan, die, aan die Erdogan kan je echt niet zoveel toegeven dat hij tevreden is. Ik geloof niet dat daar een punt van verzadering is. Ja, inderdaad, hij heeft helemaal gelijk. En uh, Erdogan is een geweldige mensenrechtenerende heerser. En uh, Gulen is het grote schoft. En uh, zuiveringen zijn prima. Dan nog ga je, het, uh, ja, ga je het niet redden met hem, denk ik. Ja, het is een beetje net zoals die vent die in de Filipijnen zit. Die Duart. dat is ook zo'n. Je noemt de, menner, de mensen, Obama noemt die Sanne Verhoor en uh, ambassadeur had hij ook al een uh, fekert genoemd ofzo. Deze Erdogan ook, Dat is volgens mij is dat niet in de... Hij heeft zijn mensen zo onder controle en zo in de vingers, dat hij voelt zich oppermachtig en hij heeft het idee dat hij alles kan zeggen en kan doen. Ik denk dat dat zeker als je hem geld gaat geven voor het niet sturen van vluchtelingen, nou ja dan uh, volgens mij uh, ben je al helemaal de shaak. En het is iemand die uh, heel goed mag te weten uh, gebruiken. Hè. En wel aanvoelt dat, uh, dat iedereen vriendjes met hem wil zijn... omdat hij een strategische positie daar heeft. Zowel uh, de Russen als de Europa als Amerika. Hoewel die munt natuurlijk wel heel erg naar beneden gaat. Hè. Die Turkse leren blijven maar kelderen. Dat geeft ook wel een beetje aan dat, dat er toch kapitaalvlucht is. Hè. Dat er toch al mensen daar ja, weggaan en het niet meer zien zitten. Hm. Ja, natuurlijk, waar iedereen opgesloten wordt... Uh... Die ook maar enige kritische gedachten heeft. Of ervan verdacht wordt dat hij een kritische gedachte heeft. Nou, of zou kunnen ontwikkelen in de toekomst. En dan zijn er waarschijnlijk ook de meest productieve mensen. En de rijkste mensen die het eerst weggaan. Ja, ja, ja. En ondernemers of zo. Als je daar nou een onderneming hebt. Dan moet je ook wel denken van uh, ja... Uh, Zeker van die dingen als, een, als je McDonald's of een Starbucks hebt of zo dat zijn typisch van die dingen dat als, als het anti-Amerikanisme de kop opsteekt, dan worden daar gelijk over de ruimte uit gegooid. Of uh, van de meneer, u bent van verdacht dat u niet uh, genoeg contributie aan een partij wil doen. Houdt u niet van uw leider? <fij core> ja, natuurlijk, ontzettend. <lacht> ja, goed ja. Oh, yeah. Richard, uh, Henk? Ja. Jij er nog een onderbakgevoel bij? Ja, zeker weten we wel. Uh, hoe weet hij van Stimmenman, dat? Ja. ja. Zit hij heeft contacten Ja, dat doet hij inderdaad net alsof hij contacten heeft, maar die heeft hij niet. <lacht> nee. <He>? <lacht> De <lacht> mensen waarmee hij gesproken heeft, zegt hij. Ja. Heel bekroma, dat mm. weet dat. Wie wil dan nou contact hebben met Timmermans? Ja, het is inderdaad gewoon iemand die uh, Europa omhoog zit te pijpen. Het is gewoon heel sneu. Hij wil gewoon dat Turkije erbij komt en daarom loopt hij niet te paaien. Dus, uh. ja. Nee, maar hij zet zich daar helemaal voor in. Terwijl, het, hij kan het gewoon beter laten. Het is helemaal niet nodig om uh, Europa omhoog te pijpen, zeg maar. Europa was in principe een goed idee... als het ging om uh, vrij uh, verkeer. Tot, tot daar ging het nog fantastisch. En bij één, één gelijke munt... Nou, de mensen nog zoiets van, oh, dat is handig voor als we op vakantie gaan. Dat daarna mm -hmm. gewoon prijs ja, Maar het gaat waarschijnlijk mis. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. ja. Wat ook nog ontkend werd inderdaad. <laughs> Door, uh, uh, hoe heet die? Gerrit. Zalm. Maar, uh, ja, wat er daarna gewoon losbarst aan regels, ja, dat sloeg gewoon nergens op. En dat was ook helemaal niet nodig. Ja. En, en, en, toch lijken ze af te willen streven op een, een of andere superstaat. Ja, die eigenlijk alleen maar de lobbyisten uh, dient. Niet de burger. Niet ja, de burger. dat was ook totaal niet te voorspellen natuurlijk. Nee, ja, dat was wel te voorspellen. Maar, het, bedoel, het rare is dat, dat mensen gewoon hierin geloven dat, dat ze met het goede bezig zijn. Zoals Frans Timmermans, zeg maar. Terwijl, terwijl dat er misschien ook wel eens mee kan vallen. Of tegen kan vallen zelfs. Dat uh, uh, de bijdrage van Frans Timmermans aan, uh, aan de humanity. Ja, en dan ook zo'n zo bericht uh, de, de, de wereld in slingeren van... Ik weet het zeker. <laughs> <laughs> Want ik heb contacten. En daar heb ik mee gesproken. Dat was de Gulen beweging. Ja, dat is toch gewoon raar. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen, er, er zal ook een heleboel nieuws zijn van Turken die dat met, die hebben dan de confirmation bias, die zien dat natuurlijk ook steeds meer als ze daar helemaal in geloven en dat, daar zullen, zal een heleboel over te lezen zijn ook. En als, je, als je in die kringen rondhangt, dan krijg je daar ook van alles van mee. Dus dan, ja, zal je het wel geloven. Hij zal het wel ergens voor een tweet gezien hebben. Ja. Ja, ja ja ja zoals een Sofare Simmons dat ook kan ja ja want dat is wat het is het is gewoon niemand die neemt niet de tijd om uh, de verhoudingen goed scherp te stellen maar hij weet zijn eigen zaakjes wel uh, goed te redden ja ja, ja dus uh, en daar ontbreekt het ook gewoon aan. ik bedoel zelfs Frits Bolkestein uh, waar ik best wel een godsluwe gruwelijke uh, hekel aan had zelfs die uh, had ik nog zoiets bij van ja weet je die zit gewoon S'avonds, bij een knesperend haatvuur, zit hij zichzelf nog te verdiepen in dingen. Maar tegenwoordig is het met name de, de, de, de, de, de narcistische politicus die, uh, ja, die alleen maar een beetje in beeld zit te komen. Dat, dat is waar we het continu over hebben uiteindelijk. Ja, dat kan ook heel anders zijn. Op. Dat uh, holt in één keer een, een, een, een hysterische spindokter je, je, je kantoortje binnen daar in Den Haag. En die zegt, ja nu, nu snel naar je Twitter apparaat gaan om uh, dit en dat, en dat en dat te gaan twitteren. Want dat is nu uh, trending topic op Twitter. Ja. En dan moet hij die, die politicus nog helemaal gaan uitzoeken hoe dat ook weer werkt op Twitter, weet je wel. Even, uh, ja, goed, nou ja, dan tweet hij dat. Uh, ja, ik gok wel dat de meeste mensen daar gewoon mensen voor diensten hebben. Mm. <laughs> ja, ja, dat kan ook, natuurlijk. Ik begreep wel dat Bolkestein dacht dat de euro over tien jaar voorbij zou zijn. Hoe ja. ja. mm. lang geleden u, dacht u? hij dat? Uh, onlangs zei hij dat. Uh. Mm. Oh, okay. Is niet onmogelijk. Oh, okay, oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. Tien jaar vanaf dat moment dat hij ja. dat zei. Ja, ja. Okay, yeah. ja. ja nou, en, en dat uh, kan ook best wel goed, want de toekomst zal uiteindelijk uh, volledig elektronisch uh, zijn ja. mm -hmm. uh, van het papiergeld af ja. Nou, ja, ik denk dat bij de volgende crisis dat ze toch wel richting een wereldmunt willen gaan ook, Ja, ja wat bitcoin misschien nee uh, ze willen wel iets hebben wat ze kunnen drukken en uh, hefbomen en uh, creëren ja. zelfs die niets uh, ja. hebben wat ja. buiten hun controle ligt ja. ja je moet het inderdaad je moet uh, af en toe in de economie kunnen pompen maar er ook weer uit kunnen halen ja. Als het kan, moet je mensen ook een beetje het gevoel uh, geven dat ze uh, traceerbaar zijn. Nee. Oh, de E-Coin, net is uit uh, Mr. Robot. Ja, die, ken ik ja, niet. Die, die special drawing rights van de uh, IMF of zo. Dat, dat, daar kunnen ze wel eens een gokje mee gaan wagen misschien. Ja. Okay. Uh, nee, maar je moet mensen vooral het gevoel dus geven dat ze traceerbaar zijn. Hè. Dus uh, je, je moet ze niet gaan traceren. Het is veel te veel uh, data, maar... Als je ze al het gevoel geeft, dan heb je er al genoeg te pakken, zeg maar, daarin tuinen. Ja, en uh, ja, en dan moet je inderdaad af en toe nog uh, echt gewoon zoveel eraan kunnen verdienen uh, dat uh, je op de momenten waarop het uitkomt, gewoon alle macht naar je toe kunt trekken. Dan uh, heb je de perfecte munt voor uh, de toekomst. Ja. Ja, het is gewoon iedereen dik in de schulden steken. Dat is altijd belangrijk. Mensen moeten een hele berg van dat spul lenen. Ja. En dan staan ze allemaal in de schuld. En dan, dan heb je ze onder controle. Dat is ja. ja, en dan ben het principe. Bijvoorbeeld, en dan ben je bijvoorbeeld een bank. En dan kun je alles uh, lekker goedkoop opkomen. Want uh, de hele economie ligt in crisis. En uh, nou, dan kun je weer een tijdje vooruit. En ik zou ook niet weten wat, waardoor banken dan af en toe gewoon ook uh, compleet uh, alle geld uh, voorbij uh, gewoon, gewoon kwijt zijn. Nou, dat is toch al gebeurd? Dat gebeurt altijd nou ja. met de schulde, schuldencrisis. Toen zijn ze nee, gewoon, maar, weer, zijn ze fiet. Uh. Nee, maar hoe decadent moet je zijn? Ik bedoel, je heft, uh, je hebt al rente op schulden. En die, die is altijd hoger dan de rente die je kreeg op uh, sparen. En dan vraag je mensen tegenwoordig ook nog echt absurde hoge uh, rekeningkosten voor uh, de service die je zogenaamd zou krijgen. Ik zou zeggen, begin zelf een bank, als het zo winstgevend is. Oh, wacht, dan kan je er een niet. enorme licentie hebben. Ja, dan moet je een enorme licentie hebben, dan moet je, eigenlijk moet je een vriendje van zijn. Dus, uh, ja, dus, uh, ja, wederom denk ik weer dat, dat, dat, dat aspect van onze samenleving nog belangrijker is dan de politiek, uh, de bankensector. Ja, die, die, ook in de Amerikaanse politiek, hè, Oh, je bedoelt eigenlijk dus zeg maar het speciale kamertje bij uh, de Nederlandse bank. En daar zitten alle, zeg maar, het bestuur zit daar. Hmm. En volgens... Ja, en dan moet je even kijken wie dat zijn. En volgens mij zijn die banken toch niet... Uiteindelijk, ik, mensen zijn nu heel erg aan het ageren tegen die banken. Omdat ze niet tegen hun, hun heersers durven te reageren. Je, je ziet dat steeds. Dat, uh, dat ja, de grootste milieuvervuiler is het Pentagon. Maar daar gaan ze niet tegen demonstreren. Milieuactivisten, die gaan eerder bij corporaties demonstreren. Omdat corporaties ze niet in de gevangenis zetten. Zeg maar. Of uh, ja, die kunnen niet. Uh, hun telefoon afluisteren enzovoort. En mensen onderdanen, die zoeken naar een proxy. Die zullen nooit hun, hun, hun heerser waar ze echt hun leven aan af moeten dragen als belasting... zullen ze nooit bekritiseren. Ze zoeken altijd iets anders. En volgens mij is de bank, dat is nou de eerstvolgende proxy. En wat de overheid altijd doet, die zegt altijd... nou, we hebben jullie groot gelijk in. Inderdaad dit die banken, we zullen ze allemaal nationaliseren. En dat is, dat is denk ik de volgende truc dan... Bij hey, de eerste volgende crisis nationaliseren ze alle banken met de wil van het volk. Want het volk was toch heel erg boos op de banken. En dan heb je gewoon een complete staatbank, uh, uh, staatbankensector zeg maar. Die, die, absoluut, hebben we toch min of meer al, uh... Nou ja, dat gaat altijd, het is een geleidelijk proces natuurlijk. Maar nu is het nou, is het meer fascistisch bankenstelsel in de zin dat ze formeel zijn, ze zijn zelfstandig, maar informeel niet. En, maar, ja, uh, de volgende stap zou dan zijn dat... Je het ze formeel, uh, heb je het nieuws gevolgd? Formeel, Heb je het nieuws gevolgd na de crisis? De huizencrisis bedoel je? Ja. ja. De banken werden genationaliseerd en nu worden zogenaamd ja. die aandelen in de economie gepompt. Maar wat ze doen, volgens mij, is je, je zet de geldkraan open... Maar en dit dan was krijg je, dan je, dan je, dan zet de geldkraan open en dan krijg je een hoop inflatie. Ja. Het ah, nou, is net zo genationaliseerd als de NS. <lacht> Alle aandelen waren in handen van de staat. Ja, maar als, je, als, als, euh, <laughs> als het socialistisch was en het zou worden ja. genationaliseerd... Je zou ten eerste de top er wel uitvliegen. Ja, als ze niet willen pijpen, dan, dan moeten ze eruit vliegen, ja, ja. Dus, maar, maar, ja. Maar ik bedoel, maar, maar, kijk, ik bedoel, we ja, ja, moeten vergelijking trekken, een ander socialistisch land destijds, Duitsland onder Hitler. Ja. Ik bedoel, ja, daar was het ook uh, het, het, de industrie, uh, die jongetjes, die mochten gewoon blijven zitten, en die uh, nou, sterker nog, die maakten Hitler mede mogelijk. Ja. ja Hitler moest dus wel inbinden, het, bij de Nacht van de Lange Messen, ja. uh, moest Hitler afstand doen van de ja. Maar die was ook helemaal uit de hand gelopen natuurlijk. dat was ook voor hem een bedreigings, uh, bedreiging geworden. Ja, maar toch, het was natuurlijk... Hij wilde het steun van het leger krijgen. En het maar... leger was veel meer gedisciplineerd dan die SA. Dat waren gewoon een bende ja thugs en pedofielen zaten erbij. En het was echt een, uh, een, een uh, tuig van de maar... rigel, zeg maar. En maar... Dat, dat tuig van de rigel was heel handig voor hem om initieel aan de macht te komen... Maar toen hij verder wilde met macht, had hij het leger nodig. En dat is meer... En het leger, die zeiden van ja, dan willen we wel dat je die SA opruimt. Maar wie hebben er nou de macht dan in Nederland... Degene die de, mo de, de, de, de, de moraal controleren. Degene die mensen kunnen aanspreken en tot immorele daden kunnen aanzetten. En dat, dat is het enige wat, wat telt. Niet, mensen gaan niet ten strijde trekken voor een bankier of zo. Dat doen ze gewoon niet. Zover een C symbols heeft macht. <laughs> nou, volgens mij, ik mm. weet niet of die nou uh, veel, mij, uh, mij heeft ze niet zo'n effect. Maar als jij een goede demagoog bent, dat, daar zit de macht in. Want die, kun, die kunnen, zeker als ik naar zo'n dictatuur kijk zoals die van Hitler... zijn retoriek, dat is uiteindelijk... Uh, zijn, zijn overtuigingskracht, dat is de macht. En daar rennen mensen voor en daar zwaaien ze hun vlaggetjes voor... en daar geven ze hun leven voor en daarom zit daar de macht. Uh, de helft van de Nederlanders die zwaait inderdaad met de vlaggetjes voor... Uh... De koning en nog meer van Maxima. Ja, ik denk dat voor een gedeelte zit het bij de media wel en bij de en bij de universiteit ook academici denk ik wel. Maar die worden natuurlijk wel allemaal betaald vanuit uh, vanuit belasting. Dus dat is wel een stok achter de deur. De overheid is daar wel een hele centrale spin in het web. En die controleer ook onderwijs. Denk ik. als je onderwijs controleert, dan controleer je ook de gedachten van de onderdanen. Zeg maar. <coughs> en daar leer je bij. Dat je trouw moet zijn aan de staat en aan de regering en je moet de wetten gehoorzamen en zo. En er staat nergens van ja, je moet de banken gehoorzamen. Of dat, uh, dus ik denk dat die banken, wat, wat ze over het algemeen doen, de overheid, dat is via de centrale bank dan. Dat is natuurlijk wel een overheidsbank. Dat is hoeveelheid opblazen, nou dan gaat iedereen steekt zich dik, dik in de schulden en die gaat heel vaar, zwaar speculeren omdat het geld minder waard wordt en uh, alles, alles andere relatief meer. En dan die schuldenbubbel die barst op een gegeven moment, dan klapt alles in elkaar, nou dan koopt de overheid het met hun geldpers voor een prikje op. En dan blijven ze geld drukken tot het weer een nieuw hoogtepunt bereikt en dan, dan uh, privatiseren het weer zeg maar, dan brengen ze het weer naar de beurs toe. En dat is met de savings and loan crisis is dat eigenlijk het eerste voorbeeld geweest in Amerika, waar ik van weet in ieder geval. Het is uh, gewoon steeds, je draait de geldkraan open, je draait de geldkraan dicht. En je zet steeds iedereen op het verkeerde been. En je kan dan steeds, uh, voor een spotprijs, kan je het op opkopen bij je faillissement. En uh, je kan het weer tegen de topprijs verkopen als het weer op de top zit. Omdat je in feite met je geldkraan zelf bepaalt wanneer de bodems en de toppen zijn. Dus je hebt eigenlijk voorkennis. Volgens mij kan je daar nooit van winnen. Uh, nee, nee, nee, nee, maar dat zijn toch niet, dan hoor ik dus wederom niet de opiniemakers, maar, maar eerder de bankiers. De centrale bankiers die regelen de geldhoeveelheid. Ja, die kunnen, maar die kunnen ook een crisis veroorzaken. Door ja. de geld. Door maar een centrale de geld. bankier dat is gewoon, dat is een onderdeel van de overheid. De centrale banken. Dus ja. de ECB, zeg maar, dus het Mario Draghi. En die bepalen zeg maar, ook via die bankenunie, bepalen ze, via wetten en regels, hoe banken zich moeten gedragen. Want de banken hebben nou enorm weg, ze moeten een eet afleggen en een hele berg regulering. Zoveel regulering, zelfs dat ze kleine klantjes het liefst weigeren. Want dat is het gewoon niet waard, voor, uh, hoeveel kosten zij aan een regulering hebben. Mm. En wat ze daaraan ophalen. Nou, dus die, die, die eet nog een minster. Ja. ja, die eet, dat kan je nog wel doorkomen, inderdaad. Maar, ze, maar er zijn gewoon ontzettend veel regels waar ze aan moeten voldoen. ...van de overheid. Dus, en dat is ook zo. Je kan eigenlijk altijd zeggen van als mensen lobbyen bij de overheid... ...dan ligt de macht bij de overheid. Want anders zou het geld de andere kant op gaan. Het geld gaat richting de overheid toe... ...omdat daar de gunsten te halen zijn. En de gunsten zijn daar te halen omdat zij daar de macht zitten. Ik denk dat lobbyen bij de overheid... ...om uh, wat geld... ...dat is het peanutswerk. Dat is uh, dubbeltjeswerk. Nou, ik denk dat als jij een bouwonderneming bent... ...en je wil graag uh, ecoducten aanleggen... ...om daar dik aan te verdienen... Ja, dan moet je gewoon een beetje geld in een zakken stoppen van een bevriend politicus. En dan komt er een hele hoop belastinggeld aan jouw kant op. Dat is, dat is over het algemeen ja, hoe, dat is de manier waarop echt... dat werkt. Ja, en voor die mensen is dat veel geld. Hè. Ja, en toch is het knakenshuis vergeleken bij, vergeleken bij wat? Nou, Rothschild of zo. Ja, Rothschild. Dat zijn uh, allemaal van die verhalen. Ja, ik uh, geloof daar niet zo heel veel van. Hè. Ja, wat Vaticaan staat dan. Ja, daar heb je daar harde bewijzen van. Ik bedoel... Nou, had oh. je... Ik bedoel... Uh, de, de katholieke kerk is een bijna failliet bedrijf. Is het zo? Ja, want de achterban zijn voornamelijk arme mensen en dat, dat draagt niet meer zoveel bij. <totstuk> ja. Dus, dus een, uh, oh, de, ja de, het is een, een, een, een, een, een dinosaurus. Het is dus een V&D. Ja, het is dus een V&D. Ja. Van, <totstuk> van de religies. V&D van de religies. In de hele woorden. Nou, ik verwacht binnenkort het faillissement van, van, van, van, van, de, van de katholieke kerk hoor, dat dat nog gered moet worden met de belasting. Ja, die de kerk, krijgen ja, die dan. Denk, maar zo ja. denk ik ook over de ook, Jongens, koningshuizen Vaticaan denk ik de Vaticaanstad, staat, eh, Vaticaan is gewoon een van de grootgrondbezitters grondbezitters in de wereld. Ja, dat wel, ze hebben veel ontroerend goed, ja. dat wel. Maar dus dat is binnenkort wel oud, want in Nederland zie je al dat er heel veel katholieke kerken verkocht worden. Café wordt niet meer. Kunst. Ja, dan wordt het café, wijnkeld, of wordt gewoon gesloopt, weet je wel. Ja, in Frankrijk ook. Heel, heel veel West-Europese landen zie je gewoon dat de katholieke kerk gewoon langs verdwijnt. Ja, ja het zij het het kunnen het niet meer eh, maar die, die zijn ook de, de verhaallijn kwijt, zeg maar, want dat, dat is daar ook weer belangrijk. Vroeger... De priester die, die had de, de harten en geesten van de mensen die En daar zat de macht in. En dat zijn ze ja. nou kwijt gewoon. In Nederland in ieder geval. En in, ik denk ook in grote delen van Europa. Uh, wel alleen in Zuid-Amerika. Vooral in hè, dus arme landen. De... Met, met, met, met arme mensen daar. En dat zijn inkomstenbronnen En ja, die, kunnen, die, die, die brengen dubbeltjes binnen. Maar je zag het ook in Frankrijk. Toen een keer heeft de staat alle grond afgepakt van de kerk. En als onderpand gebruikt voor een nieuwe munt. En, ja, ja. en de sta en de kerk kan er niks tegen doen, want de staat heeft gewoon het leger en de soldaten, en ja, daarmee heb je geweldsmonopolie, en dan, uh, ja, weg. Uh, en uh, ik moet zeggen, de kerk had natuurlijk eigenlijk zelf ook weer gestolen, van alle, via alle erfenissen en uh, valse beloftes dat mensen in de hemel zouden komen, dus, ja, ik heb er ook niet zoveel medelijden mee, maar, van de ene naar de andere. Ja, maar hetzelfde verhaal is ook met de Rothschilds. Ik bedoel, die, die waren in de 19e eeuw, was dat, uh, stelde ze iets voor. Vols duif. <laughs> Nou, dat de posttuigverhaal, dat is een mythe. We hebben inmiddels wel uh, achterhaald hoe het uh, ongeveer gebeurd moet zijn. Er was een Belg uit Gent die als eerste het nieuws overbracht naar Engeland... dat uh, Wellington gewonnen had op Waterloo. Dus sowieso was, was Nathan Rothschild niet de eerste die uh, de, de kennis had. En er zijn ook geen bewijzen dat, uh, st dat de stokmarkt gedaald was. Of de... Er is helemaal geen bewijs voor. Dus uh, waarschijnlijk heeft hij wel een uh, winst gemaakt die dag, maar... Het is een uh, grotendeels een mythe. Net is dat heel veel verhalen over de Rothschilds gewoon mythes uh, zijn. Want er zijn heel veel uh, Rothschildsbanken failliet gegaan. In Duitsland is er geen Rothschildsbank meer. 1988 is de Amerikaanse Rothschildsbank uh, failliet gegaan. Althans, uh, Lewis uh, F. Rothschilds Co. Uh, je hebt natuurlijk nog meer uh, Rothschildsbanken in Amerika. Maar dit was uh, ook te zien in het begin van de film, uh, de Wolf of Wall Street. Ze speelt de hoofdrolspeler, die zit dan bij die uh, bank op het moment uh, dat de Black Monday uitbreekt in uh, 1987. En, en een, een Rothschild, de Franse bank is uh, om een Mitterrand uh, genationaliseerd. Uh, die waren ook alles kwijt. Dus, uh... Ik denk dat het inderdaad meer mythe en verleden is dan dat het nog... Want het is heel moeilijk om heel veel kapitaal vast te houden, is gewoon ontzettend moeilijk. Hoezo, wat, wat doen die mensen dan? We maken een paar domme beslissingen. <laughs> Binnen drie generaties is het eigenlijk bijna altijd weg. Want, want je hebt één pionier die dan uh, heel veel risico's neemt. En, en misschien ook heel veel geluk heeft. Nou, die krijgt heel hoop kapitaal bij elkaar. En dan krijg je, dat trekt parasieten en niets nutten. En, en allerlei gespuizen aan natuurlijk, dat die bakken met geld. <laughs> en, dan, uh, ja, en allerlei mensen die denken het goed te kunnen investeren en dat niet kunnen. En dan krijg je een soort prins Charles, krijg je dan, zeg maar. Nou, dan is het... Uh, en dat zie je met die hele keizerrijk ook, uh, British Empire, ja, uh, the sun never sets in the British Empire, maar dan... Weet je, ben je, ja, 100 jaar verder en overal afgekalfd en de stukken verloren hè, en met Spaanse, Spaanse keizerrijk ook gebeurd. Dus, uh, als er een neergaande trend in zit, dan, ja, dan is het niet meer te stoppen meestal. Yeah. Hmm. Okay. Ja. Hm. interessant. Ja. Is heel veel informatie over de Rothschild-stam nog uit, we zijn ooit een boekje geschreven in de jaren 60. En dat ze even een beetje de trend gezet voor, de conspiracy over de, of de Ik las wel eens een keer van, ah, als je het vermogen van de Rothschild zou verdelen onder mensen, uh, dan, dan zouden we allemaal multimiljonair zijn of zo. Dan zouden we allemaal 500 miljoen hebben. <laughs> en toen dacht ik, ja, dat kan gewoon niet natuurlijk. Want zoveel kapitaal is er gewoon niet. Hoe kun je nou allemaal 5, dan zouden we allemaal kunnen rentenieren of zo. Ja, dat, dat kan gewoon niet. Dan is de industrie ook niets meer waard als iedereen gaat rentenieren. Ja, er werd op een gegeven moment ergens op er zo'n conspiracy website een, een gewicht genoemd aan goud wat ze hadden. Dat was ongeveer gelijk aan het gewicht van de maan. Ja, ja, ja. <laughs> mm. ja, er is, er, er, is, er is een index er, waarin staat van hoeveel goud er ongeveer in uh, omloop moet zijn. Uh, dat is echt een fractie van dat bedrag, zeg maar. Weet ja, ongeveer hoeveel <laughs> goud er op de wereld is. Dat is geloof ik een kubus van 19 bij 19 x 19 meter. Alle ja, goud zoiets, in de Nee, maar goed hoor, uh, ja. Ik, ik denk dat we al een beetje aan het eind van het programma zijn. Uh, ja, nu we het allemaal over Rothschilds hebben en zo. Ik uh, dank jullie allemaal hartelijk voor het meedoen. En uh, jullie uh, luisteraars wil ik vooral hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En uh, uiteraard, volgende week zijn we er nog, uh, wederom weer. En uh, ja, ik uh, wens iedereen nog vooral een hele vrolijke en vooral vrije week toe. Ja. ja ook.